Nummer, The Wade. Ja, grijs gedraaid. En in mijn optiek een van de aller, aller, allermooiste liedjes uit de jaren 60. Zo niet misschien wel een van de allermooiste liedjes uit de rock-muziekgeschiedenis. Uh, Goed. Ja, welkom terug bij uh, de. 28ste podcast van de QFF-podcast-series. Mijn naam is Bafelmet. Het is zaterdag 31 mei 2014. Het is 20 uur 52. En ik benoem dat even zo snel... nadat ik dat de vorige keer al benoemd heb... om duidelijk te maken... dat de terugluisteraars van deze podcast... dikke, vette pech hebben gehad. Want het begin van deze QFF-podcast... Dat was alleen voor QVF's finest. Ja, ja. De mensen op de stream die wel zaten te luisteren. Die niet naar het voetbal zaten te kijken. Van de domme oranje. Zo. So, nee, ja goed. Dus het bonusmateriaal was alleen voor hun. Nou, ik kan hem even kort samenvatten hoor. Eh, grapje waar het over ging. Eh, dat ging over een artikel dat Combi plaatste. De... Century of Self Happiness Machines. Nou, zoek dat topic gewoon maar even op. Het staat op QFF. Er staan vier filmpjes in. Kijk het zelf. En dan weet je waarover dat ging. Goed. Um, ja, en dan gaat hij nu wel echt komen. Die uh, gekke bump-bumper. Uh, Want dat volgende onderwerp, dat uh, is een uh, topic dat is uh, vanavond geplaatst, vrij recent door Merkaba. En uh, Merkaba plaatste iets over de open source uh, economy, open source economy. En hier graag alle informatie omtrent the open source economy. En dan staat er een plaatje bij van open source ecology. Ehm... Um... Ja, en daaronder staan een aantal filmpjes. Eentje is een filmpje van Marcin Jakubowski, The Open Source Economy. Uh, dan staat er een filmpje van Joachim Benkler, Open Source Economics. En dan hebben we nog een filmpje, The Spark, A Groundbreaking Documentary. Uh, ja, ja, goed, ik, ik heb even kort, uh, zo straks al even gekeken waar dit op gaat. Dit gaat uh, eigenlijk over het delen van informatie met elkaar. En um, op een manier dat je dus met elkaar samen ook door middel van het open source project waar je bijvoorbeeld aan doet. En dat kan dus een, een open source economy, kan dus ook een economie zijn gebaseerd op allemaal open source projecten. Maar het kan ook zijn een open source economy in de zin van dat iedereen zijn eigen steentje bijdraagt aan de economische uh... Nou ja, de economische gang van zaken in een land, in een deel van een land, in een provincie, in een dorp. Dat, dat kan op heel veel manieren, dat kan ook wereldwijd. Maar het, nou ja, goed, um, ik zou willen zeggen, uh, het is wel interessant, uh, ga vooral even kijken. Um, ik, ik, ik zie ook gewoon, um, als ik naar dat plaatje kijk wat erbij staat. Uh, het zijn allemaal ontwerpen van, uh, in, uh, in, in, lijken mij uitvindingen van zaken die um, best wel gemakkelijk toepasbaar uh, zouden kunnen zijn voor een heleboel mensen. Ook in ontwikkelingslanden. En uh, nee, vice versa natuurlijk ook uitvindingen en vanuit ontwikkelingslanden... Uh, zouden hun weg naar onze wereld ook makkelijker en sneller moeten kunnen vinden. Eigenlijk wil ik niet eens meer spreken van ontwikkelingslanden. Het is zo'n politiek uh, aanhangsel dat men aan een land plakt... Dat vaak soms een hele rijke geschiedenis kent. En dan denk ik bij mezelf: onze geschiedenis, die van het moderne Westen, die is eigenlijk helemaal nog niet uh, zo oud. Maar we doen soms vaak uh, neerbuigend over landen die wel een hele rijke geschiedenis hebben, maar zijn leeg geroofd en geplunderd door het Westen. En ja, dus ja, hè, kun je makkelijk spreken van een ontwikkelingsland. Dat heeft een oorzaak. Die oorzaak ligt uh, vaak. Grotendeels gewoon in het Westen. En in um, nou ja, de, de, de state of mind van um, de bestuurders van het Westen. Um, laat het maar houden op het bij elkaar graaien en grapen van alles wat ze uh, maar kunnen vinden in een land. Om een land armer te maken. En daarna gaan ze dan wel ontwikkelingshulp verlenen als een land. Maar dan denk ik nog bij mezelf van. Hmm, ja, nee. Um, ja, goed. Um, ik krijg nog Opmerking van Kombi: iets met uh, gras, maar. Ja, ja, ik eet nu eenmaal gras, jongen. Als geit eet je gras. Er uh, is helemaal niks aan te doen. Uh, en yeah, ja, I'm a real goat, so uh, let's eat some grass. En uh, nee, goed. Um, Rampen de Bam. Het loopt allemaal nog niet zo lekker vandaag, maar dat komt omdat ik. Nou, ik, zoals ik zei, we een hele dag uh, gewerkt. En uh, in de zin van zwaar werk in de tuin gedaan, uh, gezaagd, ge weet ik veel, uh, gegraven. Um, en ja, dan ben je moe en dan vergeet je wel eens wat. Zoals dat ik dus vergat zo straks gewoon om de opname op uh, tijd te starten. Waardoor uh, een deel van de mensen die dus de podcast terugluistert, ja, niet alles van deze podcast heeft kunnen luisteren. Dus er is een uniek stukje podcast verloren gegaan... in of op de digitale snelweg. En nou maar hopen dat er iemand mee zat te tapen... toen dat eerste stukje live te horen was. Goed, ik zei, we gaan naar het volgende onderwerp... en dat gaan we ook. Nou ja... Laten we dat maar gaan doen dan. Oh nee, dat hadden we al. Zie je, ik ben er niet helemaal bij. Want we hadden het open source, economy. Damn, bafel met tijd voor een, een muziekje. Ik moet even alles op een rijtje zetten. Hier. En uh, nou ja, dat, dat moet dan maar uh, met muziek. Dit, dat is niet anders. Uh, nu zit ik nog wel even in dubio. Over wat voor muziekje ik jullie mee moet gaan opzadelen. Ik zat te denken aan een beetje punk, Maar aan de andere kant denk ik van misschien moet ik ook maar gaan voor een... Uh, Heel ander soort muziekje. Moeilijk kan dat soms zijn. Hè? Dan, dan ben je bezig met van alles en nog wat. En dan moet je een beslissing nemen. En dan zie je zoveel leuke, uh, nou in dit geval liedjes voor je neus. Je denkt van, waar zal ik de mensen nou eens mee op gaan zadelen? Maar goed, laten we een beetje in de uh, nou ja, state of mind blijven van de muziek die we zo straks aan het draaien waren. Um, dan gaan we maar eens even luisteren naar niemand minder dan de Jimi Hendrix Experience. Oftewel, Jimi Hendrix Enzo Band, en ze bent met het nummer Purple Haze. Come on, en daarna moet ik gewoon scherp terug zijn. Ja, dat ging even mis. Ja, ze hebben wat gemist, die mensen. Inderdaad, ik doe ook maar mijn best. Um, en dan gaat er ook wel eens wat mis. Helemaal als je het gewoon onvoorbereid doet uh, na een lange dag. Uh, en gisteren ook een lange dag. En dan gisteren het niet doorgaan van uh, de podcast. De stress van het feit dat de website eruit uh, lag. En uh, ja. ja, goed, dan gaat er wel eens uh, wat mis. Uh, voor hen die dan liever wat anders willen luisteren, zou ik zeggen... Draai de radio aan. Ga lekker gezapigd naar de radio luisteren. Uh, dit is de q podcast en ja, dit is nou eenmaal uh, wat anders dan uh, radio. Uh, en, en ja, en ik, ik doe gewoon maar mijn ding. Ik doe mijn best en meer niet. En um, goed, uh, nu gaan we opnieuw uh, de bumper erbij halen, want we gaan naar het volgende onderwerp. En nu wel, want we hebben net het onderwerp besproken van uh, de post van uh, Mekaba, Het topic over the open source economy. Daarvoor al even, nou ja... Het topic dat Combi plaatste naar aanleiding van een post van Macabre, uh, The Century of Self, Happiness Machines. Nou, ja goed, die twee onderwerpen hebben we besproken voor diegenen die dat gemist hebben. Ik benoem het nog even. En ik zou willen zeggen, uh, ja, we zijn live. We hebben uh, best wel wat mensen die luisteren. Um, wat is dan interessant om te bespreken na nou, de bumper? Nou, ik heb al wat klaarstaan uh, dat ik uh, zo meteen even met jullie wil bespreken. Dat is het onderwerp Toasted Cars. Het is een onderwerp dat al um, vorige week in één of twee podcasts uh, even te sprake kwam. En ook al eens een keer eerder in een van de eerste podcasts. En um, in die zin van dat het ter sprake kwam. Het kwam even los voorbij en het was meestal in of met betrekking tot het hele uh, 9-11 verhaal. Uh, nou goed, uh, ik wil het topic uh, eens eventjes nader onder de loep nemen. Het is een topic dat alweer een uh, behoorlijke tijd op QFF staat. Om uh, precies te zijn was het 13 februari 2012 uh, dat dit artikel werd geplaatst door uh, Dodeca. Uh, nou ja, Dodeka plaatste toen een plaatje van een auto. Die auto was aan de achterkant volledig verbrand en aan de voorkant niet. Um, nou, daaronder schreef Dodeka: waarom de achterkant en het dak en de rest van de auto niet? Nou, het duurde even en toen kwam er een antwoord. Uh, het was, oh nee, het was Dodeka die toen postte: Dodeka, oké, okay, hier het antwoord. Waarom de achterkant, inclusief dak, is getoost. De deuren en het dak voor zijn Afgeschermd door rubbers. Doe de deur van je auto maar open. Nou, dat klopt, als je een deur van een auto open doet, dan zitten er inderdaad rubbers uh, aan de binnenkant van de deur. Dat is onder andere om te voorkomen dat er bijvoorbeeld water in je auto naar binnen loopt. Want als je dat metaal zonder rubbers op het andere metaal zou doen en het zou gaan regenen, dan zou dat water gewoon ja, door je deur heen naar binnen zijpelen. Nou, daaronder post uh, uh, Dodeka weer een. Uh, ja, een aantal afbeeldingen. Um, mooi, hey, precies dat ijzeren motorblok wordt opgegaast. De rest wordt vakkundig door rubbers afgeschermd. Nou, dat zie je inderdaad, maar... Dan, dit is dan even gelijk mijn kanttekening. Ja, dat is meestal met een auto, ook met oude auto's, waar nog helemaal geen rubbers in zaten. Als die in de fik vlogen, ja, dan brandde het voornamelijk eerst in de voorkant. En daarna veelal ook later in de achterkant van de auto... Um, daarnaast nog een kanttekening, met Amerikaanse auto's um, is het wel zo dat bij een brand uh, heel vaak het vuur zich eerst voor uh, manifesteert, daarna onder of langs de auto heen naar de zijkant naar de brandstoftank gaat en dat dan de rest van de auto uh, vlamvat. Um, nou, dan staat hier dat ijzeren motorblok moet abgazen. Nou, dan zie je inderdaad dat de brand loopt tot en met daar waar de deur met de rubbers begint. Um, trouwens ook niet helemaal, want een deel van de wielkast is gewoon nog wel redelijk intact. Nou, alle auto's die onder de ijzeren brug staan, zijn als het ware beschermd. En de ijzeren brug dient als elektrische afleider en de rest is gewoon weer abgegast. Nou, je ziet een, een plaatje. en Het klopt, er staan een... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's. Um, die zitten onder as en die zijn verbrand. Klopt helemaal. En dan zie je onder die brug staan 1, 2, 3 auto's. Eentje, die heeft er niet gestaan toen het gebeurde. Um, die auto is daar duidelijk later geparkeerd, want er zit helemaal niks op de ramen. Dan staan er twee andere auto's, er zit inderdaad stof op. Nou ja, goed. Die stonden onder een brug. Er zit nog een hek tussen. Um, ik weet niet hoor, het is een soort brandgang, want het is dus een stuk trottoir tussen die auto's en het hek. Dus ja, logisch dat het vuur die andere auto's niet bereikt. Maar ik, ik speel nu misschien wel even een beetje advocaat van de duivel. Maar goed, die foto's waren weer terug te vinden op de website van Dr. Judy Wood. Ja, Dr. Judy Wood heeft een heel erg prachtig vormgegeven html website oldschool alsof ik weer in 1998 achter netscape zit te browsen op het internet um, ja ik, ik, ik heb trouwens wel eens vaker van uh, deze uh, Dr. Judy Hood uh, gehoord. En, en ook wel meer over uh, de dingen gelezen. Um, ja, sommige dingen uh, zijn redelijk onderbouwd. En sommige zijn helemaal niet goed onderbouwd. Dus dat is ook weer zoiets. En ik wil altijd wel zo eerlijk zijn dat je dingen van meerdere kanten moet belichten. Um, en in dit geval um, zeg ik. Ga ook gewoon vooral zelf kijken en oordeel dan zelf. Uh, dan, dan heb je in ieder geval uh, een ja, idee van dat waar het uh, hier om gaat. Nou, dan, die bewuste dag lag zij voor de kust. En dan zien we op 9-11, uh, ja, 9-11 2001, ligt er inderdaad een uh, categorie 3 orkaantje uh, voor de kust. Um, er staat hier, je yep, hebt categorie 3, heavy, heavy, maar niemand rept erover. En Waar zijn hurricanes goed voor? Nou, ik kan je wat vertellen. Um, de dagen voor 9-11, en ik kan me 9-11 nog heel goed herinneren, had ik vrij veel contact met mensen die uh, verbleven in het gebied aan de East Coast. Die waren wel wat zuidelijker dan New York. En die maakten zich zorgen om deze orkaan. Ik, ik, ik kan me ook herinneren dat onder andere op uh, de nieuwswebsite van. RTL Nieuws, want nu.nl had je het toen nog niet. En op RTL Nieuws.nl heb ik gedurende 11 september 2001 het nieuws gevolgd. Maar ook de dagen daarvoor wel, want dat was een van mijn vaste nieuwsbronnen op het web. Um, en ik moet je zeggen, deze orkaan is wel degelijk benoemd toen. Zelfs in Nederland is dit gewoon in het nieuws geweest. Maar goed, dat geheel tezijde natuurlijk. Um, Tata. Statische velden. Van hier tot Tokio. Hutchinson. Here I come. Gooi er een zootje interferentievelden tegenaan. En je hebt het uitdoofveld. Zoals bij Double Slit Experiment. Tune het op. staal en voila. Het vervalt tot stof. Ashes to ashes. ja um, Ook hier um, wil ik alleen maar zeggen. September. Dat is het einde van het orkaanseizoen. Um, ik weet dat. Vanwege het feit dat Sint Maarten mijn thuis is. Um, die orkanen... Dat, dat orkaanseizoen begint in mei. Nu, zeg maar. Het is nu net begonnen. Dat duurt... Doorgaans tot en met half... Slash eind september. En dat zijn vaak uh, de meest heftige. Die aan het begin van het orkaanseizoen. En die aan het einde van het orkaanseizoen. Dus ja... Um, een orkaan... ja, ik, ik ga heel ver hoor... maar uh, ik geloof heel veel. Maar orkanen, dat is een cyclus. Dat is een cyclus die komt voor... boven onze Atlant ja, Atlantische Oceaan. D dit is... in mijn ogen... gewoon een orkaan. Dus, Maar goed, dat is mijn... visie. Ik vind het verder hele interessante... Uh, materie. Ik wil het ook zeker niet afkraken. Of ik wil het zeker niet onderuit vegen. Maar ik probeer gewoon... Het verhaal van alle kanten te bekijken. Dus ik geef ook een kritische kanttekening op dat wat ik zie wat ik lees. Ja, want ik, ik bedoel... Um, dat, dat is ook niet meer uh, dan mijn plicht en mijn taak... om die dingen uh, gewoon um, op allerlei manieren goed te belichten. Um, goed, ja. Uh, ik zou zeggen... Um, we gaan naar de volgende post van Dordeka in hetzelfde stukje... Um, Toasted Cars. Uh, Oké, okay, dus. Die tweede toren hebben ze neergehaald. En wat gebeurt er een uur daarna? De hurricane gaat met een scherpe hoek de benen nemen. En was twee dagen later totaal pleiten. Um, dat is meestal met orkanen. Um, dus. Ook dit heeft weer een, een, een keerzijde. Um, op uh, Sint Maarten uh, was onder andere Hurricane Louis. Louie. Dat heeft in zijn totaal... Uh, in, in totaliteit was uh, de orkaan op het eiland... Ik geloof 18 uur of zo. En de orkaan heeft in zijn totaliteit... Ook maar een paar dagen. Dat is heel normaal. En die beweegt met hele scherpe hoeken. En die beweegt heel um, onverwachts. En die kan alle kanten uit... Dat is een orkaan, die zijn onvoorspelbaar. Hurricane Louis, dat was 94, denk ik. Even denken hoor. Ja, en S Sint Maarten verwachtte helemaal geen, uh, geen orkaan. En Louis kwam toch? Omdat Louis ineens afboog. Maar dat was natuurlijk ook allemaal het werk van. Whoever did this. Uh -huh. Goed. Toasted metal and effects. A number of metal effects have been observed in samples from uh, the World Trade Center. And these show similar features to some of the samples made by John Hutchinson. Ja. Wat dan? Een gaatje in een... Ja, dat krijg ik ook als ik een blikje in de fik zet. Ik krijg er net zo'n gat in. Ik kan ook een foto maken van een blikje Red Bull. Wat er zo uitziet. En ja, dan zie ik inderdaad een... Een auto die is verbrand. Maar zo ziet elke auto eruit die verbrand is. Dus ja. Maar goed. Misschien ben ik gewoon wel te sceptisch. Uh, als er mensen zijn die uh, kanttekeningen willen plaatsen. Of in willen gaan op datgene wat ik bespreek. Ja, uh, laat het vooral horen. En uh, trek aan de bel. En uh, kom in de podcast. Desnoods. Goed. Um, ja. Dan gaan we verder. Why does this... Ambulance have melted inside doors. Nou, uh, omdat de deuren misschien open stonden, staan ook open op de foto. Misschien omdat die ambulance um, in the heat of the moment naar het World Trade Center gereden was. Daar met deuren open stond om mensen te uh, proberen te helpen. Ik weet niet hoor, dat doen ambulances meestal. Ik zou hier nu naast de foto kunnen zetten van een ambulance ergens bij een ramp, bij, ik noem wat, misschien wel van de Boston Marathon, waar ze mensen staan te helpen met de deur open. En ja, als er dan brand komt, dan smelt de binnenkant van de deur ook. Dus ja, goed. Um, maar goed, dit is natuurlijk ook weer iets van die Judy Wood, waar uh, dodeca van zegt dat het klopt. Ja, ik ben en blijf sceptisch. Uh, why are vehicles burning while paper is hard? Nou, uh, misschien omdat die auto's... Uh, ik denk een metertje of... Nou, optisch gezien er zit de auto tussen die bomen. Een metertje of 10, 15, misschien wel 20. En sommigen nog verder staan van waar dat papier ligt. En als ik verder kijk, dan ligt het papier ernaast op de straat van de auto's. Wat degelijk gewoon te branden. En misschien ligt er ook wel een hoop as... En dat die vlammen door dat as niet heen kunnen komen naar dat papier, Het kan best heel prima. Ik bedoel, barbecue uh, je wel eens uh, dodeca. En als je dan met die kooltjes roert en met papier en zo, dan zul je denk ik wel merken wat ik bedoel. Goed. Um, why is this firefighter choosing to walk uh, though the fire instead? It is through the fire. He said though. It is through the fire instead of around it. Nou, ja, sorry hoor. Ik zie wel wat vlammetjes. En dan stapt hij bijna in of half op. Maar dat zijn vlammetjes van vijf, tien. Misschien... Godverdorie. Ik zie godverdomme wat luips in die foto. Jezus fuck. Jezus fuck. Dit is echt heel grappig. Die stapels papier tussen die benen zijn gast... ...vormen overduidelijk een gezicht. Ik zie een neus een mond die open staat, een baard en met een beetje fantasie heeft die gast zelfs twee hondjes is het gewoon de duivel dit is best grappig ik zal, uh, ik zal de link van het plaatje even in, uh, in onze pseudo's uh, plakken dat is het plaatje voor de mensen die live luisteren um, ja de, de, de, kijk eens goed kijk eens goed naar dat plaatje um, dat is best freaky Tussen de benen van de brandweerman. De achterste brandweerman. Er staan er twee op. Eentje staat een stukje verder. De brandweerman die zogenaamd in het vuur zou stappen. Nou, dat vind ik wel meevallen. Maar tussen zijn benen. En, dat, en dan echt aan de onderkant. Het is dus duidelijk een gezicht. Ja, met een baard, een openstaande mond. Ja, het zou zo een borstbeeld van een Griekse of een Romeinse god kunnen zijn. of Nee, serieus. Kijk gewoon. Het is echt niet zo moeilijk. Ik zie het er duidelijk in. En Nee, ik ben niet te vermoeid. Dit is overduidelijk. Ja, of het is gewoon een van de grappige photoshopper geweest. Die dit zo uh, heeft gefotoshopt. Uh, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Goed. Um, we gaan in de tussentijd. Uh, we gaan zo meteen door met de Toasted Cars gebeuren. Ik wil natuurlijk niet alleen maar proberen. Om de kritische kant van het verhaal uh, te belichten. Ik wil heel graag meer vertellen. Maar op dit moment probeer ik dat wat ik zie. Gewoon op een kritische manier te benaderen en ja, ik, ja goed, dit is gewoon mijn plicht vind ik, um, daar waar mijn verstand zegt, hé hey, wacht eens even vind ik gewoon dat ik dat uh, moet kunnen benoemen, maar uh, nogmaals mensen die uh, hier meer over weten of meer over willen vertellen graag, kom in de podcast uh, of laat we het weten via de schreeuwdoos en uh, ja leuk, goed, muziek <clears throat> ik krijg een beetje een droge kil, vervelend maar goed, um, nou wil ik niet iets heel. Ik zit even te kijken hoor. Ja, ja want ik heb toch wel sympathie voor die gast. Ja, laten we dat gewoon doen. We gaan luisteren naar Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. The pilot washed his hands and sealed it. Mijn naam, mijn naam is Pavelmet en dat waren de rollende stenen, de Hunebedden, uh, nee de Rolling Stones met Sympathy for the Devil. Welkom terug bij de 28e uh, QFF podcast. Mijn naam is dus Pavelmet. What's my name? Nou, dat is mijn naam. Goed, we hadden het over die toasted cars en ik ontdekte net het rare grappige gezicht in die papieren stapels tussen de benen van die brandweerman. Maar dat deed me ook even denken aan die ghostface in die wolk van die instortende toren. En ja, what the? Ik bedoel, dat is toch grappig? Dat, dat is dan wel weer leuk dat je dat zo uh, gaandeweg in een podcast ontdekt. Ja, uh, goed. Terug naar die uh, toasted cars. Um, daaronder zie ik een post van Nexion. Uh, Nexion zegt... Um, the electromagnetic bomb, a weapon of electrical mass destruction, a related pdf, maar die link werkt dan niet, of wel, oh ja, er zit een, een linkje achter naar een pdf, nou die pdf vertelt meer over de elektromagnetische bom, maar een elektromagnetische bom, ik weet niet of het heel veel te maken heeft met een uh, verbrande auto, die gesmolten is, en nou ja, getoost, zeg maar. Nou ja, goed, anyways. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Er staat ook nog een ander pdfje in een tweede post van Nexion. High Altitude Electromagnetic Pulse. Uh, nou ja, IMP. Of een h i -E m h En High Power Microwave HPM. Devices Threat Assessments. Ja, het zijn allemaal hele interessante wapens en zo. En bestaan er natuurlijk heel veel theorieën over. Dus het is ook best interessant... Maar, um, dat doet me dan weer gelijk denken aan dat wapen, wat ik eens een keer, um, nou dat zal een jaar of drie denk ik, twee geleden zijn. Het staat denk ik zelfs op QFF, misschien is het langer geleden, maar dat was een wapen, um, dat was een auto met een soort satellietschotel en die mikte ze dan op een groep, groep mensen. Spuur voor crowd control en dat werd zo warm voor die mensen, ze verbranden niet, maar het werd dan heel heet of zo en dan gingen ze ineens allemaal lopen. Allemaal Liebes weg om maar uit die, dus ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Maar of dat met die toasted cars te maken heeft, dat dat dat waag ik even te, be te betwijfelen, zeg maar. Um, als ik al überhaupt kan spreken van toasted cars, en natuurlijk kan er door hitte en brand, en natuurlijk er van allerlei uh, rare shit aan die uh, aanslagen op 9-11. Laat het daarover eens zijn, um, maar. Ja, een, een, een plasmabom of whatever the fuck in midden in Manhattan, New York. Nee, I don't see that happening. Dat zou echt gewoon een nog grotere ravage opgeleverd moeten hebben, mensen in ziens Maar goed, wie ben ik? waarvoor met, want dat wist wel. al. Um, first responder statement: Firefighter Patrick Sullivan. Um, er staat er: There was a deputy. The Chiefs rig on the fire that was extended to 113 rig. There was a big ambulance, like a rescue company truck, but it wasn't a rescue company truck. It was a huge ambulance. It must have had Scott bottles. Sorry, this is heel moeilijk te lezen, want it is blauw op een donkere achtergrond. It must have had Scott bottles or oxygen bottles on it. These were going off. You would hear the air go... Boom! And then they were exploding. We, uh, so we stretched the line and tried to put that out. He could only use booster water. Nou, er staat een foto onder. Scott packs are pressurized tanks of air worn by firefighters. Het zijn dus zeg maar die hoge druk tanks met uh, zuurstof. Die de brandweermannen op hun rug dragen, zeg maar. En, nou, in, the World Trader, uh, in the World Trade Center Task Force interviews multiple firefighters uh, independently reported hearing or seeing scot packs blowing up or letting go. If the metal of a pressurized tank began to dissolve, became weak, or jellified, obviously it would explode. Now, photo shown has been lightened. Now there's in a foto inderdaad zie je een, zie je een, een, een brandweerman met zo'n scot pack op zijn rug. Um, nou ja, dat die zouden kunnen exploderen... Uh, ja, bij enorme hitte... en het gebouw en het vliegtuig... die kerosine... Um, ja, mogelijk... Een, uh, explosies, maar met plasma... plasma... Ja, en gesmolten metaal... dat half gebogen is... ja, het kan. Het kan echt, door hitte kan het echt. En dan kunnen ze zeggen van niet, maar... het is natuurlijk een kwestie van hitte... geweest, gewicht snelheid, waarmee dingen zijn gegaan, um, torsie. Ja, ik, ik weet niet. Ik denk gewoon heel um, heel eerlijk gezegd, um, het kan van alles zijn. Je, je ziet dan een, een, een, een, een zo'n zuurstoftank met een gat erin of een aluminium ding in ieder geval met een gat erin geslagen. Um, ja, dat kan. Dat kan op heel veel manieren. Um, het wordt wel onderbouwd, ook wetenschappelijk... en dat Hutchinson-effect. Ik bedoel, er zijn echt wel similarities. Ik bedoel, er zijn echt wel dingen waarvan je zegt... oké, okay, um, maar... en dan ja, goed, dan krijgen een soort scans te zien. De hole in WTC... Oh, World Trade Center 6 was empty. Um, daar dus. Dat zie je op de foto ook heel duidelijk. Ja, nou, ook dit... het is oordeel zelf. Want Het, het wordt wel gezegd, want het was allemaal wetenschappelijk... maar goed... Als je je dan erin gaat verdiepen. Zijn het eigenlijk vooral de aannames van een aantal mensen. Die zich weer baseren op het verhaal van die dokter Judy Wood. Um, ik zou graag eens een keer een echt erkend wetenschapper hierover willen horen. Of iemand die gewoon objectief dit verhaal eens onder de loep neemt. En uh, daarvan aan zou geven hoe real de kans is. Dat, dat inderdaad het uh, gevolg is van een... Nou ja, ontlading van plasma of weet ik veel, whatever the fuck. Want met zulke hittes, eh, dat is dan waar men op doet. Het omwagen van dat staal ook. Je ziet er heel veel foto's van. Maar ik, ik ben van mening dat uh, een combinatie van hitte en gewicht en dergelijke dingen... Dat kan hele rare dingen met gebouwen doen, denk ik dan. Maar goed, wie ben ik? <lacht> dat ga ik niet nog een keer zeggen, nee. Ehm... Um, ja, nee, nog meer foto's van één en dezelfde buis. En van die één en dezelfde... Het is niet eens een buis, het is een stalen balk. Van die ene balk, van die, het is één balk. Er zijn van één balk zoveel foto's gemaakt. En het gaat telkens om dezelfde balk. Dat zie ik heel goed. Ik heb het nu inmiddels op een aantal manieren bekeken. Maar het is telkens dezelfde balk. Alleen vanuit allerlei hoeken gefotografeerd. Ja, dat is één balk. Maar ik heb ook genoeg rechte balken gezien. Ja, snap jij, dat is een, een beetje mijn punt. Nou, dan zie je daarnaast een soort enorme Tesla coil, lijkt het wel. Of dat is het misschien ook wel. Um, nou ja, dan zie je dus... Ja, en, dan zie je, en dat noemen ze dan een silly string. On the south face of World Trade Center 1. Nou, dat is gewoon iets van hitte wat naar beneden is gedonderd. En wat daar nog wegwaait. Ja, en dat zie je ook inderdaad... Ja, ja. ja, het is een vergelijking van beeld. En ik bedoel, ik vind het een interessant topic. Ik vind de vergelijking, Maar ik probeer jullie gewoon op een... Uh, ja, uh, nou ja, op een iets wat sceptische wijze hierover te vertellen. Om zo ook gewoon eens een keer de keerzijde van het verhaal te belichten. Um, Desalniettemin hoop ik nog steeds dat er iemand is die zegt van... Nou, laat mij er maar in komen. Ik heb wel even zin om... Uh, uh, ja, ik ben helemaal alleen vanaf uh, Freedom Rebel, Frapsy Die vraagt het aan mij. En, uh, oh, dus uh, jij wilt, uh, dus jij wilt live. Oh, net, net zo gaan we het gewoon doen in deze 28ste uh, QFF podcast. Um, ja, het, het gaat inmiddels uh, naar, het is al over half tien. En we gaan zo uh, alweer richting tien uur. De tijd gaat snel. Uh, maar het is nog steeds wel 31 mei 2014. Goed, um, nou krijg ik antwoord. Dan ga ik eens even kijken wat het antwoord is. Uh, zometeen, give me 10. Nou goed, nou, I will give you 10. and uh, I will give you a record too. Uh, een, een liedje wat ik uh, persoonlijk uh, erg kan waarderen. Om uh, de doodvoudige reden uh, dat. Uh, ja, ik, ik, het is een beetje een soort Bonnie en Clyde liedje ofzo. Ik, ik weet niet hoe, hoe ik dat goed moet uitleggen. De, de tekst is wel enigszins... Uh, ja, nee, goed. Ja, misschien ook wel niet een... Bon. Misschien is het meer wel, slaat het meer op hoe ik zelf ben. En, en, en, ik ben een beetje impulsief in mijn leven. En soms moet je gewoon... Ik, zo ben ik ooit naar Sint Maarten gegaan. Ik dacht, ik neem mijn vliegtuig en ik ga. En... Ik zie wel hoe ik terugkom en ik kwam heel lang niet meer terug. ...was de Steve Miller Band met uh, ja, Jet Airliner. Uh, ik, ik denk eigenlijk echt serieus oprecht dat het wel eens dat liedje geweest kon zijn... ...dat mij uh, ja de bracht om destijds gewoon maar in Sint Maarten te blijven. Toen denk ik, fuck it man, het is hier wel mooi. Ik blijf hier gewoon. En dat was eigenlijk helemaal geen slechte beslissing. Uh, ja... Nee, nee, dat was misschien wel uh, een van de beste beslissingen die ik uh, ooit heb genomen in mijn leven. Goed, maar uh, nu zijn we uh, een stuk verder in de tijd. Uh, 31 mei 2014 en uh, nou ja, Freedom Rebel, uh, Frapsy, gaf net al aan... Uh, ready when you are. Nou, uh, dan gaan we je gewoon bellen. Ja, yeah. en dan ben je live. Opeens. Opeens ben je dan zomaar live, Frapsy. Hey, goedenavond. Welkom, man. Bij... Uh, de 28 ste alweer. Ja. We, we gaan hard. Een beetje eentje overgeslagen. Ja, gisteren was minder. Ik was ook wel een beetje over de pis. Ik, ik heb uh, ja, ja. in het eerste bonusdeel, wat uh, niet in, uh, dit, ja, in deze podcast terug te luisteren is, omdat ik vergat de opnameapparatuur aan te zetten. Heb ik het nog even over datasafe hosting gehad? En uh, nou ja, onze hoster doet zijn best en dat begrijp ik. En het kan gebeuren. Het is alleen vervelend dat onze website daardoor. Uh, nou, best wel lang offline is geweest. Ja, ik begrijp er ook heel weinig van. Maar ik heb ja. ook nog niks van hem gehoord, dus uh, ja. Ach, het zou wel uh, goed komen. En uh, dacht je even niet, ik was gisteren ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ik was kapot. Ik, uh, uh, ik was gisteren van, ik was, ik was geloof ik om vijf uur of zo op. En ik was om acht uur klaar. En hard in de tuin gewerkt met bomen, sjouwen en schoren. Dan ga je echt stuk. Ja, precies. Dus een beetje rust kennen, ook geen kwaad af en toe. Nee, dus uh, eigenlijk was het misschien gewoon wel een geluk bij een ongeluk. Waren het niet dat uh, het Erwin Lensink wel afgeschrikt heeft, want die uh, ziet af van een interview met ons in de podcast. Ah, oh, serieus? Ja, ja, ja. ja. Het, uh, de, de, van gisteren dat de site offline was en uh, dat heeft hem doen besluiten om het toch maar van af te zien voorlopig. En ook Jezus. om persoonlijke omstandigheden en dat ja, hij het zelf druk ja, maar... had. Dus ja. Nou ja, ik heb hem teruggemaild gezegd van, uh, nou ja, mocht je je in de toekomst bedenken, dan horen we alsnog graag van jou. En uh, we just keep on trucking. Ik had het over toasted cars. En jij kwam ook met een update. Ja, die, uh, hoe heet hij ook alweer? Even zijn naam erbij pakken. Doe je dit? Uh, dat? Dmitri Kajelsov. Dat is een, een of andere Russische generaal. Oké. Okay. En die, uh, die had een documentaire gemaakt over de 9-11 uh, event, zeg maar. Mm -hmm. En die, uh, ja, die had het eigenlijk over dat ze ondergronds een nuke hebben afgestoken. Goed. En uh, ondergronds? Dat, zeg maar alles wat je ziet in, in beeldmateriaal. Mm -hmm. uh, dat dat overeenkomt met de, de schokgolf van een uh, atoombom. Waardoor dus de moleculen uit elkaar trillen. Ja. En de hele tering zo in elkaar zakt als een soort van stof, uh, Ja, stofbal. Dus ze hebben een mini-nuke gebruikt. Uh, nou ja, waarschijnlijk niet eens een mini-nuke. Maar uh, gewoon ondergronds. Mm -hmm. Het is natuurlijk puur graniet, dat ding. Alles wat daar ondergronds is. Ja. En uh, graniet, dat is, is nogal stevig. Mm -hmm. En daardoor konden ze het best wel goed containen, zeg maar. In een soort van uh, ja, ondergrondse koepel. Waar ze ook mee die ondergrondse basis maken. Mm -hmm. En uh, ja... Heel want er geluid. loopt ook een heel metro. Want ik ben... Um... 98 heb ik het gezien in het World Trade Center en um, ja daaronder zit ook gewoon een heel metrostation. Yep, yep, uh... Daar ben ik ja. geweest. Dat is heel imposant, maar ja, het stelt anderzijds ook niet zoveel voor. Maar in, uh, ik geloof in de jaren 60 of 70 uh, hadden ze een, een of andere nieuwe wet doorgevoerd. Mm -hmm. Waardoor dus zeg maar degene die het gebouw uh, uh, gebouwd heeft, ja. is dus ook verantwoordelijk voor de demolition daarvan. En uh, ah. de enige manier om uh, zo'n groot gebouw met minimale schade aan de rest van de gebouwen te, uh, weg te halen, was dus in hun ogen een ondergrondse demolition nuke. Oké. Okay. Dus ja, dat, het, hey, En waaruit blijkt dat? In de zin van, dat hebben ze zelf uh, in een rapport gezet zo Van we moeten ja, met een ja, nieuw. Nook... Ja, er zijn ook uh, documenten over en dergelijke. Serieus, heb... de, de, de, de eigenaar van het World Trade Center. Of niet de eigenaar, maar de bouwer. Ja, daarvan, of, de, of die zou... degene die het dus huurt. Of degene uh, waar, die de eigenaar van het gebouw is. Dus verantwoordelijk voor de demolition. Of the, of maar dat gebouw, is ja. die dude die een verzekering afsloot. Een, pa een paar weken voor 9-11. Voor ja. terrorisme, onder andere. Ja, <laughs> dus dat het komt wel mooi uit als je daar dan een paar triljard aan verdient. Of weet ik veel hoeveel het was. Nou, miljard. een paar miljarden in ieder geval wel. Ja, ja, ja. ja dus, ziek. Uh, ja, maar die, uh, die Dimitri, die is dus uh, uh, de eerste van mei deze maand, is die dus gearresteerd. Die Dimitri Kaelsov. Ja, Kaelsov, die is dus gearresteerd. En uh, die heeft dus zijn uh, security packages, uh, uh, de passwords uh, van uh, gegeven... Mm -hmm. Dus uh, ja, als je even de topic checkt, dan zie je dus uh, hele interessante een documenten. Eh, kan ik dat afspelen, dat filmpje? Ik denk dat het Duits is, dus ik denk niet dat ah. je er veel aan hebt. Nou, ik wil wel heel even kijken wat het, wat het is. Ja. We spreken ook Deutsch bij de QFF-podcast. Mijn naam is Manfred. Hallo Spencer! Ik heb een heel erg bedankt. Ah, Dimitri jawohl. Dimitri Kaletsov is seit dem 1. Mai 2014 in Gefängnis. In Gefängnis. Bidde helft met die thailändische Behörden zu erpressen, damit Dimitri Kaletsov eine Chance in... bekommt, om um weer uit het Gefängnis freizukommen. Hij is in Thailand fast? Seine ja. Vergett zijn Passwörter voor het Vergettungsarchiv nummer 1. Mhm. Benutert het programma Secret 1.0 met de Blowfish-Methode en de oberen ah. Schlüssel, om de Warte te entschlüsseln. Die fertig-inschlüsselde datei is in ZIP-formaat. Ah, wacht even, ik snap het al. Dus compleet ge-encrypted ook, wat hij doet. Ja, ja, ja. hij heeft vier security-files gereleased, uh, mm -hmm. uh, encrypted. Ja. En de eerste twee uh, sleutels zijn nu vrijgegeven, omdat ja, uh, hij zit gewoon vast. En Waar, waarvoor zijn... zit hij vast in Thailand? Ja, daar ben ik nog niet helemaal achter. Het blijkt toch uh, niet straks ik, ik dat die man in uh, een, een, een van de... Killy Bar of GoGo -go Bar is aangehouden. Dat hoop ik toch niet? Nee, nee, nee, nee. Dat, ik, ik heb er nog niks over kunnen vinden eigenlijk. Ik heb mm -hmm. alleen de bestanden kunnen vinden en uh, wat achtergrondinformatie op uh, wat jij het laatst over had, Godlike Productions uh, Forum. Ja. Ik heb die links ook geplaatst, maar ik, ik, zie uh, ik heb nog niks gevonden over uh, de, de oorzaak van zijn arrestatie, zeg maar. Nee, wacht even. Misschien even een Google-actie. Uh, ik ben wel even benieuwd. Ja. Dimitri. Kalezov. Oké. Okay. Dimitri. Kalezov. Arrested for. Even kijken. En uh, Gordon awesome. Duff. WTC was nuked. Hoax. Dimitri Kalezov, book on 9-11. Just released. Hij heeft dus net een boek uit. Um, on, Mossad agent Mike Harari. Implicated in Bali-bombing. Uh, ik kan niks vinden, wacht even. Arrested for. Um, ik kan er helemaal niks over vinden, joh. Nee, daarom. For dat is dus een beetje raar. Thailand. Uh, ja, in het Spaans, wacht even. Ik vind hier wel wat. Unfortunately, it seems the Thai cops. Wacht even. Eh. Uh, Ik heb hier wel een pdf uh, met een brief aan het Thaise consulaat. Mm -hmm. uh, dat is de eerste link die ik gepost heb. Ik zal even kijken of daar wat in staat. Ik ben nog even aan het kijken. Thai police. Um, but anything wrong happens with me. Search if I am arrested by the Thai police or deported or. Oh wacht eens even. Hij heeft dit voor die tijd al aangegeven, zie ik hier. Yep. Staat hier, these encrypted files contain highly sensitive information that is extremely damaging to the security of the Kingdom of Thailand, where I currently live. This information is securely encrypted. There is no way to break the cipher or to guess out passwords to it. But if anything wrong happens with me, ...en dan zegt hij such if I am arrested by the Thai police or deported or extradited. Extradited, extradited sorry or killed or disappear, my friends will publish passwords in retaliation. By downloading, keeping and redistributing these zip-archives, you help me to stay alive and at freedom. Thank you. Maar hij gaat er dus al vanuit dat hij opgepakt kan worden. Mm -hmm. Op voorhand ja, shoutteert hij dus de Duitse overheid. Maar waarmee? Ja, uh, hij heeft wel een aardig uitgebreid uh, dingetje over 9-11 gedaan. En ja... Misschien vinden ze dat toch niet zo heel erg tof van hem. Ja, dat zou kunnen. Een momentje hoor. Ik, uh... Zullen we Blackbox er ook bij halen? Uiteraard. Uh, even kijken. Bellen. Hoop ik dat alle schuifjes goed staan. Waarschijnlijk weer eens niet. Ah, uh, Wacht even. Nog een schuifje. Hé, hey, Blackbox. Hang je al? Hij gaat over. Aha, hij is nog niet klaar. Oh, oké. Okay. Uh, oké, okay. bel je zo terug. Um, goed, dan ga. Dan... <laughs> ik moet hem wel even stopzetten met bellen. Beëindigen. Zo. Goed. Um, ja, nee. Dan hebben we Blackbox zo meteen er ook bij. Um, ja, nee, maar die die gast zit dus vast. I, I, vast. Ik, ik lees net ook iets over um, uh, dat de Duitse politie. Dat staat hier. Uh, alternatively The same four zip archives could be found on www.911truth.net website. Note, however, that at least German police known to block access to my websites, police of some other slave-owning states, might follow suit. In this case, use some proxy services to access my websites, okay? Maar ik kan niks vinden over de oorzaak van... Nee, ik dus ook niet. En dat vind ik dus altijd wel vreemd. Maar ja, dat die, die, die passwords vrijgegeven zijn voor de eerste twee files. Uh, vanaf drie en vier wordt het uh, echt interessant, zeg maar. Ja. Maar uh, alleen één en twee zijn nu vrijgegeven. Dus het zijn een soort teasers lijkt het wel. Oké. Okay. Maar goed, ik, uh, ja, ik vond het gewoon interessant om even mede te delen. Dus uh, als ja, er updates zijn, dan, uh, dan hoor je dit al. Interessante informatie. Dat, uh, nou ja, goed. Sowieso iets om... Ja, in de gaten te houden. Ik, ik, ik was toch eens even aan het kijken, ook naar het hele Toasted Cars-verhaal. Ik, ik ben bewust sceptisch geweest, gewoon om, omdat ik uh, een beetje de advocaat van de duivel uh, wil spelen. In de zin van: right. hoe krijg je dit aan de man? Hoe krijg je deze theorie aan de man bij de mensen die sceptisch zijn? Snap je? Ja, Daarom waarschijnlijk was niet. ik ook sceptisch. <laughs> omdat ik niet dan heel hoog van de toren wil blazen. Van ja, maar dit en dat, want als iemand dit voor het eerst hoort. En ja. die totaal niet met bekend is die denkt van what the fuck. Daarom probeerde ik gewoon een beetje. Ik heb de eerste posts voorgelezen en ook van commentaren voorzien. Maar eigenlijk wel met als doel om mensen nou, geïnteresseerd te krijgen, zodat ze um, meer willen weten. En onszelf op onderzoek uitgaan en uiteindelijk hun eigen oordeel kunnen vellen. Ja, daar, daar zijn wij er dan voor. Uh, neem ik aan. Nou, ja, nou ja, jij weet ook wel uh, het een en ander van 9 11 Dat weet ik. Ook wel het een en ander van. Ik vind ja. de Toasted Cars misschien wel een mooie bumper naar 9-11. Ja, zeker weten. Ja, maar dan kunnen we het eigenlijk op deze zaterdagavond wel even over hebben. Dat vind ik wel een leuk sprongetje, een ezelsbruggetje in deze 28ste podcast. Dan pak ik onze mooie bumper bedacht door Mac. Ja, uh, 9-11. Eigenlijk moeten we ook nog een bumper gaan maken... voor het, uh, het, het, het bruggetje. Uh, het ezelsbruggetje, het sprongetje, weet ik veel. Naar, naar een onderwerp wat er eigenlijk aan grenst. Ja, ja, ja. Um, gaan we ook nog wel aan werken. 9-11. Want uh, 9-11, daar is veel over te vinden. We hebben uh, de ja, 9-11 dump. Um, dan hebben we een... Uh, gewoon een dossier. 9-11. Ehm... Um, dan is toasted er een topic, cars. ja, toasted cars, maar aan preparing the um, World Trade Center for destruction. Een hoop um, documentaires, ja. Ja, er is een hoop. Um, wat zou het beste topic zijn om ons even gewoon bij te pakken om eens wat algemene dingen eruit te halen? Um, nou ja, die um, voor 9/11 heel kenmerkend zijn geweest. Ja, nou, allereerst denk ik het videomateriaal wat op tv gezien is. Ja. Dat, dat, dat zit zo vol met anomalies. Dat, uh, fouten in, in, in uh, gebouwplaatsing en achtergronden die verkleuren. Uh, layers die blijkbaar niet goed uh, overlezen, die niet kloppen, zeg maar. En uh, ja, dat is toch wel raar, weet je wel, met een live uitzending. Wat overigens altijd nog iets van een kwartier vertraging heeft uh, met de satelliet en dergelijke. Maar ja, ja. Aparte, aparte beelden die er die dag getoond zijn. Ja, de techniek... Um, was in die tijd, in 2001... al wel redelijk ver. Ja, hd weer. hadden we best wel al, zeg maar. Ja, maar... ik moet ook wel zeggen... Um, om, in Amerika heb je natuurlijk heel veel... en ik, in deze ben ik gewoon kritisch... niet omdat ik niet geloof dat het... Um, niet gebeurd is of zo, maak je geen zorgen. Um, <coughs> de Amerikaanse mediastations... Staan erom bekend dat uh, het zijn er heel veel. En omdat het er heel veel zijn, heb je dus heel vaak oude stations of stations die werken met de oude meuk van een betere zender. Mm -hmm. En het kan best zo zijn dat een deel van de gebruikte camera's die, die beelden hebben vastgelegd, je hebt natuurlijk ook te maken met freelance uh, verslaggevers die werken voor uh, zenders als Fox en NBC en CNN en CNBC en ga zo maar door. Dus. Uh, het zou aannemelijk zijn als er in een aantal van de beeldmateriaalfragmenten, zeg maar, rariteiten voorkomen. Dat zou niet raar zijn op zich. Maar ik ben het met je eens dat er met name in de videobeelden van de inslagen van de vliegtuigen opmerkelijke verschillen zitten. Ja, echt hele bizarre perspectieven die niet kloppen. Ja, te veel wat niet klopt, zeg maar. Het is... Ja, CGI-effecten uh, lijken het wel af en toe. En, en dan hele slechte ook nog eens. Maar dan noem ik je nu, um, een, een, een um, er zijn namelijk ook een tweetal video's, die wil ik wel even benoemen. Eén video, die duurt echt iets van anderhalf uur. Dat is een gozer, die heeft een, uh, een VHS-camera of misschien is het een minicam of zo, van Sony. En ja. die, die staat bij uh, een uh, maat van hem, die komt denk ik uit... Bangladesh of India of Pakistan of weet ik veel mm -hmm. daar staat hij op te wachten, daar lijkt het op en dan opeens gaan ze op het balkon kijken en dan is, er, dan is het eerste vliegtuig ingeslagen ja. en zij denken nog dat er dan brand is en dan, zij nemen bijvoorbeeld ook dan op dat de Tweede Toren ook en die video die is wel redelijk echt in de zin van het komt wel op mij over als gewoon authentiek beeldmateriaal maar dan is er ook weer een video van en die wil ik ook benoemen die twee Franse broers die een documentaire maakten over de uh, ja, the, the fireman in New York, zeg maar. Klopt, ja. ja de, bekende, de bekende video die op CNN is uitgebracht. Die video, dat die jongens naar boven kijken, om omdat ze met die brandweermannen daar zijn. Snap je? Die is redelijk, dat is redelijk helder materiaal. Ja, en, da en daar zie ik echt keihard een vliegtuig het gebouw in gaan. Ja. En dat zijn de enige twee video's waarvan ik zeg, op die is het vrij duidelijk. Maar die andere, daar is duidelijk mee geknoeid. Dat ben ik met je eens. Dat Absoluut, dat de, de, de, klopt niet. Ja. Nou en dat is dus ook het probleem. Ik bedoel, als, als, hoe, hoe kan je een live uitzending van tevoren weten dat er iets gaat gebeuren en kan je er dus mee kloten? Hoe wisten zoveel Joodse mensen dat zij op 11 september 2001 niet naar het World Trade Center moesten gaan? Onder andere, allemaal van dat soort dingen. De goudreserve die daar in de, in de kelder lag, die is ook verdwenen. Ja, die was voor die tijd al weg, toch? Dat, dat, daar waren berichten over. En ja. daarover waren mensen ter verantwoording geroepen. En toen opeens gebeurde dit. Ja. Nou, en Net en al als het uh... missende geld bij Defensie. Ja, daar miste al... miljarden. Die Emron, uh, dat hele schandaal en zo, al die bestanden, al die mm -hmm. files, alles lag daar in dat gebouw opgeslagen. Al het onderzoek naar uh, die grote bankfraude en zo. Dat lag dat ook lag, daar? Dat lag allemaal in de World Trade Centers opgeslagen. Kijk, dat maakt het dan. Een... Ook in 2001, er waren geen kopieën. Geen digitale kopieën? Ja, vast wel in de andere gebouwen. O7, <coughs> <laughs> doe je daarop? Uh, zeven, dat was uh, geloof ik uh, waar alle ge uh, veiligheidsdiensten een kantoor hadden. Ongelooflijk. En uh, even denken hoor. Uh, want er waren, geloof ik, een stuk of vier gebouwen eigenlijk weg. Ja. Pra praktisch pleiten. Klopt. Dus ja, toch knap met uh, zogenaamd twee vliegtuigen. Uh, andere gebouwen die er vlak naast stonden, uh, hadden geen schrammetje. Ja, dat klopt ook. Ook heel raar. Allemaal heel, heel plaatselijk. Ja. Heel precies. Chirurgisch bijna, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, de, ja het, het idee van uh, een vliegtuig vliegt een gebouw in. en er gebeurt een ramp. Oh. Het oh. hele gebouw stort in. Uh, dat, dat verhaal uh, acht ik niet, uh, nou, niet mogelijk, zeg maar. Maar ja. uh, dat er duidelijk uh, iemand belang heeft gehad. met dit uh, hele gebeuren en dat ze waarschijnlijk. Uh, ...de heleboel in scène hebben gezet. Ja, dat, dat blijkt wel uit... ...wat er de, de jaren daarna allemaal is ge, gekomen. Zeg maar. En als ik je nou eens vertel... ...en dat is misschien merkwaardig... ...maar <tossimus> zijn foto heb ik hier... ...toevallig hangt naast mij. Mijn oom leeft niet meer. Die was vroeger eh, ambtenaar... ...bij de gemeente Groningen... ...hoofd militaire zaken... ...en daarnaast deed hij een deel van het veiligheidsbelang... ...van de gemeente. En zo schreef hij ook een rampenplan... ...dat in heel Nederland door heel veel gemeenten is gekopieerd... En daarin hield uh, mijn oom... En deze man was zelf ook uh, militair geweest... hield daarin rekening met aanslagen. Uh, en hij benoemde onder andere de mogelijkheid dat een vliegtuig... een gebouw als het Gasunie hoofdkantoor... en dat is een hoog gebouw in Groningen hier... Ja. in zou kunnen vliegen. Dat benoemde hij als een reële mogelijkheid. En ik heb hem nooit kunnen... ja, ik heb daar eigenlijk... Jaren later besefte ik me dat. Maar toen leefde hij al niet meer. Dat ik dacht van, verdomme, Dat had ik hem graag willen vragen. Hoe hij op die gedachte kwam. Want hij ging ook heel veel naar congressen. En ook okay. dingen van de NAVO. En ook wel naar dingen van het Amerikaanse leger. Hier in Nederland. Bijeenkomsten en zo. Dan ga ik dus nu mezelf. En dat vraag ik me al wel een paar jaar nu af. Van, waarom? Z zou hij dat misschien gewoon ergens gehoord hebben of gelezen hebben of of zou hij zelf inderdaad gedacht hebben dat is een mogelijkheid? Hij kan het natuurlijk ook gewoon in een film gezien hebben. Ik bedoel, maar toch? Ja. ja net als de, uh, met het Pentagon. Dat was ook op die dag natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En in uh, de, uh, Pennsylvania, oefening. dat vliegtuig. Ja, ja, ja. En uh, die, uh, die, die ze hadden toen ooit dus een maquette gemaakt en een hele van uh, een hele oefening gebouwd om precies Hetzelfde wat er gebeurde op 9-11 zeg maar. En mm -hmm. Ik weet alleen de, de naam niet meer van dat, uh, van dat hele ding. Je bedoelt uh, van die maquette? Ja, dat, ze, ze hadden een oefening. Nee, ik weet niet, meer wat, ik weet, weet niet meer wat de naam van die oefening was. Maar uh, er zouden dus een vliegtuig, uh, het Pentagon invliegen. En precies op, op die maquette zag je dus ook echt wat er gebeurd was op 9-11 zeg maar. Alsof ze eerst Aha. een plan hadden gemaakt jaren geleden. En ineens was dat er. Ja, nou ja, ik bedoel, die mogelijkheid. Je had, uh, hoe heet het? Operation Northwood. Was dat niet in ja. de tijd van Kennedy? Of eerder of later. Ik weet dat het niet. Dan meer wilden dat ze ook vliegtuigen hadden. kapen voor uh, terroristische aanslagen. Ja. Zodat je uh, een, een kantelpunt krijgt als overheid zijnde om populariteit onder je mensen uh, te vergroten. Ja, nou, dat zeker. Uh. Maar. En, uh, Bush bijvoorbeeld hey, Ik zie hier dan een video. Bush caught lying about September 11. Eh uh, dit videootje doet heel kort. Ik wil hem heel even opzetten. Dat is een typisch voorbeeld waar ik het over wil vertellen. To wonder exactly what President George W Bush knew about the attack and when he knew it. According to the official White House version, it was at this moment in a Florida classroom that Bush learned the second plane had hit the World Trade Center and that the U.S. was under attack. But here's what George Bush himself said almost three months later when asked about September 11th. I had, was sitting outside uh, the, the the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of, an, of a TV. You know, the TV was obviously on, and I, I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot, and uh, I said it must have been a horrible accident. But I was whisked off there. I didn't have much time to think about it. Nou, wacht een minute. George Bush was told about the second plane while he was inside the classroom. So you just heard him describe seeing the first plane crash on television that day. But that's impossible. No one saw the first plane crash on TV on September the 11th, because the videotape of it didn't surface until the next day. So how could George Bush have seen what he said he saw? Ja, yeah, George Bush is natuurlijk wel was toen president van Amerika. Ja. Misschien was het filmpje al wel, je weet het niet. Misschien was er wel een filmpje van een bewakingscamera naar hem doorgestuurd. Ja, het is moeilijk dit weet je wel want, uh, Ik ja, vind, vind dat ze hem te ook de schuld uh, in de schoenen geschoven hebben. Bush, Bush is gewoon een dumb guy. Hij was gewoon een puppet. Natuurlijk, ja, maar dat welke president niet. Uh. Ja, natuurlijk. Maar snap je? Maar hij kreeg wel uh, George W. Bush was wel de meest gehate president van Amerika echt in decennia. Ja, totdat het Obama kwam. Maar... Ja, maar toch. Um, kijk naar bijvoorbeeld uh, nou, uh, de televisie, kan ik een voorbeeld noemen. De wereld draait door ten tijde van Bush. was altijd vet, vet, vet negatief over Bush. Hmm. En de wereld draait door van nu, is zelfs nu nog steeds grappig, lollig en lacherig was... over Obama. Ja, ja, ja. Dat is wel... Snap je? Inderdaad. En, ja. en dan komen we ook weer op het punt dat, dat ook gewoon politieke propaganda is natuurlijk. Gewoon een programma als de wereld draait door. Ja. Nou ja, kijk, uh, in mijn ogen 9-11 was uh, de, de Pearl Harbor van, uh, van Bush, om het maar zo te zeggen. Ja, of de, misschien wel de Pearl Harbor van onze tijd. Ja, uh, eigenlijk wel. Voor onze dat generatie is... is het in ieder geval een duidelijk keerpunt geweest. Ja, dat was de, het begin van de war on terror, om maar zo te zeggen. Of de war on terra. He? Ja. Want ja. Uh, nu hebben ze gewoon... Uh, oh, uh, uh, jullie hebben wat, wij willen het. Oh, jullie hebben terroristen. Oké, okay, bombarderen die handel. En uh, ze hebben een goede reden om naar binnen te gaan. Ja, je creëert uitgeeft. gewoon een, een groep terroristen. En uh, ja. je hebt een legitieme reden om een land te plunderen. Ja, en als ze er nog niet zitten, dan gooien ze er zelf wel een paar neer. En ja. dan, uh, ja... Ja, en uh, dat is wat ik eerder deze podcast nog even zei over uh, ontwikkelingslanden. En um, oh. uh, uh, dat, ja, wie is eigenlijk schuld aan het feit dat het ontwikkelingslanden zijn? <laughs> het Westen. Ja. Ja, en dan kunnen we al doodleuk met een beetje smeermiddeltjes als uh, ontwikkelingshulp. Maar dat, dan geef je dat geld aan fucking corrupte criminele warlords. Uh, bijvoorbeeld, ja. En dan komt het dus nog niet terecht bij de mensen die feitelijk... ...van hun land weer wat moois zouden willen of kunnen maken. Nee, nee nee, die mensen worden ook aan alle fronten gewoon tegengehouden. Ik bedoel, ja. uh, met alles gewoon. Maar ja, als onze northern hemisphere dan helemaal verziekt is van Fukushima... ...dan uh, moeten we maar hopen dat al die slechte mensen... ...uit de noordelijke hemisphere geweigerd worden in de zuidelijke hemisphere. Hm. Door al die mensen uit die prachtige landen... ...die door die slechte, foute mensen in onze wereld vaak ontwikkelingslanden genoemd worden. Ja, ja, ja. ja. ja maar ja, onze, onze leiders, hè, mm -hmm. for lack of a better word, ja. die, uh, ja, die verdienen er grof geld aan. En uh, wat, wat het voor consequenties heeft, ja, dat interesseert ze vrij weinig, want ze zitten toch hoog en droog. Ja. Ja, dat selecte groepje mensen, jongen. Dat is wel eens... Uh, Daar gaan Mijn bokkenpoten wel eens van jeuken. Ja, ja, ja. Nee, ja, nee echt. Maar... Laatst ook was uh, Willem-Alexander hier in Groningen. En ik hoor het van meer mensen. Hij, uh, hij kijkt niet gemakkelijk uit zijn ogen. Die man die voelt zich niet op zijn gemak in zijn taak. Willy. Ja, ik, ik weet niet. Ik, heb niet. ik heb nou niet zo'n onwijs een negatieve vibe bij die gast. Maar... Nee, ik ook niet. Juist daar. Ik, kijk, dat is een beetje het probleem met deze man. Ik denk namelijk dat hij het niet vol gaat houden. Deze rol. Ja, ook... Dit op wil hij vs. niet. Zeg... Dit is hij niet. Hij heeft die scheid aan. Maar je hebt ook nog een vrouw die naast hem staat. Die vindt het misschien wel heel interessant. Frapsy, kijk er niet van op als deze man binnen nu... en, en dan pinpointen we dat bij deze in de 28e uh, QFF podcast. Binnen nu, een tien jaar, is hij weg. En binnen nu, een vijf jaar, komt er al zoveel gerommel... dat zijn positie onhoudbaar gaat worden. Mark, my words. Ja, ik weet het niet. Ik... Uh... Ik ben geen Nostradamus helaas. Ik ook niet, maar ik voel dit aan. Deze man gaat zijn tijd niet volmaken. Ik, ik denk dat hij er ook... Uh, ja, het klinkt misschien raar om het zo te zeggen... maar dat hij er te, uh, te lief voor is. Om dit nou, te kunnen doen. Ja, maar misschien kan deze man wel... tot inzichten komen. en inzien dat hij eigenlijk... en niet de rechtmatige koning is van Nederland... Mm -hmm. en dat dit land eigenlijk helemaal geen koning nodig is... Want was het niet zo dat ze zo'n tik 200 jaar geleden... op een strandje aankwamen en Nederland gewoon weer inpikten? Ik weet het niet, maar... Uh, ik door de geschiedenis hele, heen het het ging het vaak zo, hè? De Tweede Wereldoorlog Sorry. ook. Futsi waren ze. Daarna kwamen ze terug. Oké. Okay. Ik vind het hele concept van royalty sowieso al een beetje, een beetje vreemd. Maar en hiërarchie en dergelijke... Nou, ik, ik vind de koning ook een beetje bagger onzin eigenlijk. Koningen waren vroeger nog wel goed voor hun volk, weet je? Je had vroeger echt goede koningen, maar... Um, nu al oh, een paar honderd jaar niet meer. Nee, ik denk het ook niet. Het is nee, ook een beetje... Het is niet op, meer he? van deze tijd. Nee. Goede leiders zijn sowieso zeldzaam. En als ze gevonden worden, worden ze vaak uitgeroeid. Ja. ja. Jammer eigenlijk. Ja. Ik, ik zou wel eens dus een wereld willen zien met goede leiders. Ja, Hoe zou alles goed er dan uitzien? Ja, goed management. Dat zou fijn zijn. Ja, maar ik denk dat... Um, goed management vooral geen management of weinig management is. We hebben te veel managementlagen in onze samenleving. Mm. En daar zijn we ook aan onderdoor gegaan. Er zijn in Nederland veel te veel hoogopgeleide managers... ...en dat veroorzaakt een enorm overschot op de arbeidsmarkt. En je moet het zo zien, in de jaren 50 en 60 had je ook niet zoveel managers... Toen had je niet bij een bedrijf met, ik noem maar wat, een timmerbedrijf, daar werkte geen manager. Tegenwoordig werken daar drie managers. Ja. Snap je? Ja. Ja, dat en... is een beetje hetzelfde in de zorgen. Ik bedoel, uh, eerst deden de mensen zelf uh, allemaal hun, uh, hun eigen routes uh, bepalen bij de thuiszorg bijvoorbeeld. En nu moeten daar uh, drie uh, VWO-studenten opgezet worden die alleen maar aan de hand van Google Maps de route bepalen en zeggen van, ah je hebt drie minuten de tijd om daar te komen. Ja. Nou ja, en daar dus ook ik... de planning op uh, aanpassen. Zodat je dus in plaats van uh, bijvoorbeeld 10 mensen op een avond. ineens 25 mensen op een avond moet doen. <laughs> ja. Nou ja, weet je wat is. Kijk, ik, ik heb zelf um, gymnasium en ateneum gedaan. Eerste gymnasium, nou, dat, dat was niet aan mij besteed. in de zin van. ik had het geduld er niet voor. Nee, precies. En ateneum was prima. Dat heb ik uh, op zijn elf en 30ste gedaan. Echt gewoon met twee vingers in mijn neus. En um, het niveau van toen was. Echt beduidend hoger dan nu. Ik praat over begin... midden jaren negentig. En nu... Oh mijn god, ik hou me hart soms vast. Ja, ik... Ik, ik heb... Uh, ik heb de MAVO net afgemaakt. Want uh, ik was net zoals jou denk ik... Ik had er ook echt helemaal geen zin in. En ik was mm -hmm. veel te veel bezig met andere dingen. Dus uh, ja, ik, uh, ik was blij dat ik er vanaf was. En uh, voor de rest heb ik ook niks meer aan school en dergelijke gedaan. Want... Uh, ja, dus ik heb het wel geprobeerd hoor daar niet van. Maar We ik kom er nergens doorheen bij te, zeg maar. Education. Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. Nee, dus, maar uh... ik vind het wel. Ik, ik vind het ook self-made people. Um, ik ken heel veel van die mensen. Ik, ik heb dan het geluk dat ik wel wat school uh, heb gedaan. Maar dat was ook meer omdat ik. Dat was voor mij ook weer ontsnappen aan andere shit. Ik, ik, ik, ik kon redelijk aardig voetballen. En okay. uh, ik had er eigenlijk een beetje lak aan dat trainen en zo. Dus ja, discipline ik, is dat gewoon. Mist, dat, dat stukje miste ik ook altijd. Ja, maar op, nou weet je, wat het is op jonge leeftijd vind ik gewoon dat je kinderen. Um, ik moest op een gegeven moment vijf dagen in de week voetbal trainen. Ja, dat is al veel. En als je dan ook nog naar school gaat en je tennist ook nog en je wil je vrienden ook nog zien ja. en je moet ook nog bij je vader in de zaak werken, hè? dan wordt het al gauw te veel. Ja, precies. En dan, ja, dan ga je dus denken: van nou, misschien moet ik dan maar toch meer tijd aan school besteden. En ik ben achteraf al blij uh, dat ik mezelf daar eigenlijk een beetje ingedwongen heb. Dat, uh, ach, ja, goed. En uh, daarnaast, ik, ik had al op de middelbare school snel zoiets van: de worden ons hier dingen verteld. die gaan echt nergens over. Ja. die ga je later ja, is... nooit gebruiken. En ze kloppen vaak ook nog niet. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, waar. Uh waar heel veel QoFers wel van gehoord hebben is die Nassim Haramijn. Ja, zijn, Nassim Haramein. Ja, zijn verhaal over uh, hoe hij zeg maar bezig was met of uh, uh, tot inzicht kwam met betrekking tot hoe hij het uh, universum zag en mm -hmm. al dat soort dingen dat was ook omdat uh, ja iedereen vertelde er maar dingen en hij had zoiets van nou nah, dat, dat, dat volgens mij is dat niet zo. Ja. En ja. Zo zijn er wel meer mensen die zo denken, alleen heel vaak uh, wordt het gewoon geforceerd door een strot gedauwd en uh, hè, allemaal verplichte eenheidsworst. En, uh, ja. Er wordt ons veel te veel opgedrongen. Ja, precies. En ja. dat begint al op jonge leeftijd, dat is wel slecht inderdaad. Ja. En heel veel uh, mensen verliezen gewoon de motivatie omdat ze zo tegengewerkt worden en die hebben zoiets van oké, okay, uh, ik ga maar doen wat ze zeggen want anders gaat het niks worden zo. Wat, wat om, om even terug, dat is ook mijn fout hoor, want ik ging behoorlijk off-topic, ja, om, om even weer terug uh, het sprongetje naar 9-11 te maken. Wat, wat denk jij dat dat voor invloed heeft gehad op het onderwijs, uh, dat hele 9-11? Wordt dat inmiddels, ik vraag me af of daarover wordt gedoseerd uh, door docenten aan leerlingen, of die leerlingen ook leren over die ramp en hoe dat wordt verteld? Ja, uh, dat wordt natuurlijk als de puurste propaganda gebruikt die er maar is. Ja, maar ik vraag me af of jonge kinderen ook uh, bij zichzelf denken van... Hé, hey, ik, ik las toch echt iets op uh, die rare website, uh, kuofataveeroend.com... toen ik iets zocht voor mijn spreekbeurt. En er staat wat anders, meneer. Ja, ja, ja. die kinderen worden ook uh, vaak wel van school afgestuurd of zo. <laughs> ja, ja. ja ik, ik, ik was ook zo'n beide-hand figuur die dan inderdaad zei dat bij geschiedenis als men zei van... ja, maar uh, de Gouden Eeuw, de VOC... De, uh, uh, de WIC bedoelt u. De wat? De WIC, de West-Indische kompie, die slavenhandelaren. Hey, dan, nee, ik heb echt gewoon momenten gehad... dat ik om dat soort opmerkingen de klas uit ben gezet. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kan me een jaar herinneren dat ik uh, op een gegeven moment kerst... bij de Corrector moest komen. Ik weet nog, de beste man heette R.A.F. Warrens. In de RAF, dat stond waarschijnlijk voor uh, nou, Rudolf Antoni Ferdinand of zo, Maar ik noemde hem altijd uh, Rote Armee Fraction Warrens. Okay. <laughs> zo kwam ik dan ook binnen. En, maar die man was best wel cool. Hij, hij, hij was heel aardig. Hij was klein van stuk. Maar hij leek een beetje op Chuck Norris. En hij deed ook aan Kung Fu. En uh, het was, op een gegeven moment kerst zei hij. Knoem maar, je bent hier nu voor de 142ste keer. Vanaf augustus. En toen dacht ik wel bij mezelf van, oké. Okay. En toen keek hij ook met een blik van, dit is je laatste waarschuwing. Ja, ja, ja. En als kind van, hè, als een puber, sommige mensen hebben dan echt een goede invloed op je. Hij was een soort, ik noemde hem ook wel Splinter, van de Turtles, weet je wel, die rat. Ja, ja. Want hij had ook een beetje, hij had zo'n humble, goed, hij had een goede uitstraling. En ik ben die man daar nu... Uh, ...jaren later heel dankbaar voor. Dus meneer Warrens, mocht u luisteren... ...naar een QFF podcast, dan... Uh, ...er is nog wat van me terechtgekomen. Ik maak podcasts. Ja. Yeah. <laughs> als de server het toelaat. Hè? Ja, als de IVD ons met rust laat, tenminste. Nee, oh. nee het, de IVD is natuurlijk onzin. Het is een, een leuke toevalligheid. Of misschien ja, wel meer dan een toevalligheid. Wie het weet mag het zeggen, maar ik weet het niet... Zal ik eens kijken of uh, Blackbox uh, inmiddels uh, te bereiken is? Ja, lijkt me wel gezellig. Ja, ik, ik, ik, moet, ik moet wel, een, dat geef ik wel aan, ik ga het niet heel uh, lang meer door hoor, want ik, ik zit er echt doorheen. Nog steeds hoor, heb je de hele dag rust gehad en nog steeds Nee, maar ik heb vandaag weer de hele dag gewerkt in de tuin. Aha. ja, ik heb heel lekker ontspannen gedaan. Dus, uh... Nee, uh, Blackbox heeft mij even leren, um, uh, ja hoe zeg je dat? Werken met een graafmachine. dat was best cool. Kijk speel je toch nog eens met een ander speeltje. Ja. goede Blackbox. Goedenavond. Kijk. en Frapsy. Gezellig good man. Evening, goed evening. Hallo. E Hoe gaat ie? Ja ik zat al even lekker mee te luisteren. Ah gezellig. Ja. Dus uh, ja. Gaat goed. Ja man. Ja we dachten van uh, we gaan Blackbox er even bij halen. Wat dachten okay. jullie van een uh, kort muziekje even? En dan zometeen nog even een stukje verder praten over 9-11 of gaan we nog een ander onderwerpje doen? Ja, keuze aan jou. Nou, oké. Okay. Uh, zet ik eerst even een lekker muziekje op en dan uh, ja, gaan we zo nog even wat leuks bespreken. We um, gaan luisteren naar en dan zoek ik even wat. Um, nou, de hoe is wel een beetje zwaar op de maag. Um, nee, hou me maar lekker licht. Ja, een beetje, uh, een beetje reggae misschien. Ja, waarom niet? Lekker. Ja, dat is inderdaad wel relaxed. Dan ga ik even kijken. Um, Reggae. Um, ja, ik heb wel wat. Um, ja, we gaan gewoon luisteren naar By the Sea van de Northwest Sons. Hoe hey. oh, geluid, techniek. Laat me nou niet in de steek. En schuif je, daar is hij. Dank u. Geen dank. Sons, heerlijk bandje, ik ken het al een tijdje, ik luister het veel en um, best chill, ook in chill, deze 28ste podcast. Je moet er wel van houden natuurlijk, ik weet niet of iedereen van reggae houdt, maar ja, het is mijn eiland muziek geworden. Ja, ik vind het wel aardig af en toe, maar je moet er een beetje in de mood voor zijn, zeg maar. Mm -hmm. Je wordt er heel rustig van, dat klopt. Heel chill. <laughs> heel chill. ja. Maar um, we, ja, we hadden het net even over... Uh, nou ja, je hebt een stukje mee kunnen luisteren. Um, Blackbox over 9-11 en over de uh, Toasted Cars. Um, yes. Had jij nog iets uh, daar aan toe te voegen? Ik zei van, hé, hey, ik was aan het luisteren, dat schoot me te binnen. Ja, um, nou ja, vooral weer het, uh, het grotere plaatje... wat er allemaal vanaf dat moment in werking is getreden... ...en dat Bush ook, uh, zeg maar, president was... Uh -huh. uh, nou, ik denk, uh, denk bijvoorbeeld aan de Patri uh, Patriot Act. Oeh, ja, uh, daar noem je wat. Uh, uh, ik kijk naar alle, alle, alle zeg maar, ja, veiligheidsdingetjes. Uh, uh -huh. Mensen worden steeds meer getagd. Uh, ga zo maar door, ga zo maar door. En over uh, Obama, ik zie het zo, uh, waar die boerse aan begonnen is. Daar, uh, is die Obama is nou bezig om dat gewoon verder uh, af te maken, verder uit te breiden. Ja, die maakt het feitelijk gewoon af. Ja, inderdaad. Dus, maar -ma -ma dat, dat is hier niet los, anders, toch? Met 2 kop min. Hmm. Maar dat is hier in Nederland net zo. Ja, hier net zo, het kabinet ja. Kabinet Rutte doet nu eigenlijk maakt af wat balken en al heeft ingezet. Ja. Eerst ja, het zuur, ja. dan het zoet. Nou, zuur-zoetje. Ja. Maar het is voorlopig alleen nog maar zuur aan het worden. Ja, uh, we hadden het uh, vanmiddag er ook al over. Hè. Mm -hmm. dat, uh, je had het al eerder gezegd, dat sommige stukken al niet meer schoon worden gemaakt. Hmm. Pure bezuinigingen, straatlantaarns gaan uit. Klopt. Uh, het zijn gewoon allemaal tekenen van verval. En uh, ja, um, vandaag ook uh, sommige stations bij de NS, met die schoonmakers. Ja. Ik wil niet veel zeggen, maar het is een grote teringwende. Wat, uh, wat viel jou op? Oh, uh, veel. Veel. Ja, veel Smerg. veel. Erg. Ja. Erg dus is dat, zeg. Ja. Ja. Uh, Zwolle viel meer, dat, uh, dat werd volgens mij net een beetje weer schoongemaakt. Maar, uh, en in Groningen? Uh, Groningen was ook redelijk netjes, maar de, de, de, de kleinere stations, dat was... Uh, hm, minder is dat. Slecht hè, van de NS? Ach, ja, slecht slecht van de NS. Is, ja, uh, de NS had uh, gewoon uh, moeten zeggen, wij huuren wel een extern bedrijf en die in ieder geval uh, de boel schoonmaakt. Oh ja, ja, dat is. Dit is geen visitekaartje voor hen. Maar ja, dat doen ze allemaal weer zelf. Dus, uh... een, kaart, een treinkaart is een hartstikke duur. Ja, ik vind dat zo. Uh, ja, ik, ik kon vandaag ook even een, uh, een retourtje doen. En uh, ja, ik zat echt te denken: van dit moet erg veel gekomen. Uh, willen ze nou wat of niet? Vroeger ging ik voor uh, acht gulden op en neer van, ik noem maar wat, assen naar Groningen. Een retourtje. Ja. Een retourtje kost nu 10 euro. Wat meer geloof ik al zelfs? 12 euro al wel, wel. Ik ben ook al bijna 4 euro kwijt uh, uh, per rit. Dus uh, 8, 8 euro per dag alleen om van Rotterdam naar Den Haag te kunnen. En ik woon in Noord-Rotterdam en ik moet een beetje in het zuiden van uh, Den Haag zijn. En hoeveel kilometer praten we over, uh, Vrepsi? Feitelijk ongeveer? Uh, ongeveer drie kwartier reistijd. Oké, okay, nou 4, voor 4 euro? Uh, ja. En dan ga je met de trein of met de tram? Met, uh, met een metro. Me ah, meet, ja, kijk, metro is wel goedkoper dan de trein. En, ja, maar NSO, het dan nog eens is hufdis, het best duur geworden eigenlijk. Maar ga ja. je dan met het gemeentelijk vervoersbedrijf? Uh, RET. Het is, uh... Rotterdamse eerste tram. Uh, ja, zoiets ja. Ja, en ik ben niet eens een Rotterdammer, maar ik weet het toch. Dat ja. komt door die serie. Toen was geluk nog heel gewoon. Oké. Okay. Daar dat speelt die uh, ene oude gast, die is een tramchauffeur van de Red, zegt hij de hele tijd. Ja. De RET. Dus uh, ik gebruikte de, de, wat eerst dus de Randstadrail was. En dat nu dus de... de uh, hoe heet dat nu? Ja, Randstadrail is het. Dat, dat zijn zeg maar de mooie infrastructuurvoorzieningen aangelegd met aardgasgeld uit Groningen. Vast en zeker, ja. <laughs> maar goed, uh, toen uh, daarvoor waren het gewoon normale treinen, jaren geleden. Mm -hmm. En toen betaalde ik dus ongeveer drie gulden. Oké. Okay. Uh, voor datzelfde ritje. Hmm. Maar, dus en, uh, ja, en, ja, toch wel. En uh, snap je het ook niet? Want het hele, het hele spoornet ligt er eigenlijk. Ja, ja daarom. Al ja, ja, ja. decennia lang. En, het uh, is er niet beter op geworden hoor. Nee, oké, okay, maar ik bedoel van. Uh, uh, ja, natuurlijk moet je wel onderhoud hebben en zo. Maar ik denk dat ook hier uh, in deze branche de marktwerking uh, alles overhoop heeft getrokken. En uh, de prijzen uh, waanzinnig heeft opgedreven. Ja, nou, ja ook met die OV-kaart natuurlijk. Uh, dat, dat heeft het echt heel duur gemaakt. Ja, uh, zo'n kaartje kost uh, om het aan te schaffen alleen al 7,5 euro. Ja, maar ook Wat? bijvoorbeeld iets simpels zoals een uh, opstarttarief. 7,5 euro voor een leeg kaartje? Ja. ja. Een, Dat een meen je niet. Dat is 15 gulden 50, joh. Mm -hmm. 15 oh. gulden 50? En elke keer als je dus gebruik plastic? maakt van die OV-chipkaart, uh, betaal je dus een opstarttarief. Ja, dus hallo. je betaalt altijd een euro. En uh, ongeacht uh, wat je dan daarna gaat doen, uh, dan betaal je het gewoon een normale tarief. Dus als ik heel even gewoon van uh, met de bus één halte wil en ik heb die dag de kaart nog niet gebruikt, zeg maar, of een paar uur geleden de kaart nog niet gebruikt, dan betaal ik sowieso een euro extra. Ja, what the hell. Maar, oeh, als jij hem smorgens gebruikt, dat, dan heb je toch opstartkosten betaald? Ja, en dan smiddags weer. Nee, hoe? Ja, ja. Die kaart is toch opgestart? ja. Maar ja, maar dat, uh, waar, waarom verkopen ze kaarten die je nog op moet starten? Je hebt ook wel kaarten die hoef je niet op te starten. Bro, kom op. Ik ga nu even heel zwart-wit denken. Uh, ja, je kan een abonnement nemen. Hmm, ja, en wat kost dat? Uh, veel. De... Ja, dat weet ik. Mijn broertje die heeft zo'n abonnement. Het kost echt <lacht> belachelijk veel geld in de maand. Ja, 60, 70 euro in de maand of zo. Nee, Hij betaalt geloof ik wel 200 euro in de maand voor een uh, traject Assen-Groningen. Ja, precies. Maar dat is een treinkaart, neem ik aan, hè? Ja, van de NS. Ja, ja dan kan je nog kiezen met allerlei tariefkortingen en zo. Maar ja, klopt. Uiteindelijk betaal je het zelf, dus... Ja, ik bedoel, het gaat natuurlijk nergens over. Helemaal de smerige staat van die treinen. Ja, ja dat, ik weet dat was inderdaad. De binnenkant is nog erger dan de buitenkant. Stonk het ook, Blackbox, in die treinen? Oh, joh, die Intercity was niet te harde. Dat is toch niet normaal, joh? En, uh, Ik vind echt dat, dat wij als ook, uh, mensen gewoon even moeten, dit is gewoon boycott de NS. Ga fietsen als het kan, neem om mij de benenwagen. Ga niet met die geelblauwe trein als het niet nodig is. En de laatste trein die had vierkante wielen. Serieus? Ja, dat, dat, dat is en dan zit je erboven, weet je wel. Oh god, zo'n boemelding. Ja, zo'n boemeltreintje. Uh, ja, Wat een nee, diesel ook? Nee, gewoon een uh, lekkere diesel wel. Uh, iets, iets groter en lomper en harder kan niet. Uh, opvoeden van de hondenkop zo een? Uh, de op, opvolger uh, daarvan? Ja, inderdaad. inderdaad de opvolger ja. van de hondenkop. Ja. Dan weet ik wel welke je uh, bedoelt. Die, uh, dat is hetzelfde treintje wat vroeger op het traject um, Zwolle Emmen reed. Uh, Mac in, uh, in de show. Uh, ja. Veerwagens. Ja, inderdaad. Ja, Mac, ja, nou, ja ze, ze, ze, ze, ze lijken uh, best <laughs> veel op die uh, zo'n dat Die gekaapte Treinen die door de Molukken zijn gekaapt door de, uh, in de jaren zeventig. Dat model trein een beetje. Vergelijk, ja, die, dat, ja, maar... vergelijk dat met de wagons die de nazi's gebruikten. Hè? Want er, gaat, er gaan veel mensen in. En... Maar daar, daar hangen nog nergens bordjes met arbeid, macht, vrij en zo. Dus dat valt nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zo, zo bedoel ik het niet. Maar nee. ik bedoel meer van: de, de, het is een hele. Het, het is geen fijne manier van vervoer. Want ik heb vaak ook dat treinen vol zitten. En dan ja, kun je staan. Elke ochtend, en dan elke betaal je dan ochtend, fucking weinig. veel geld voor een kaartje. Voor wat? Voor staan? Dan weer een korting. Ja, ja. Ja, dat was vandaag ook goed te zien. Uh, iedereen ging terug. En uh, dus de laatste trein richting mijn uh, dorp. Uh, ja, die was, uh, uh, was staan. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Als, als, als dingetjes in een blikje. Ja. En, en dat bedoel ik met die treinen van de nazi's, Die werden ook gewoon volgepropt. En dan het ja. is het gewoon puur de link trein. En langs, uh, dat is trouwens geen grap, um, langs het spoor, um, concentratiekamp Westerbork, ja, loopt het, dat spoor dat, dat loopt er vrij, vrij dicht langs. Snap je? Als uh, je weet, ze er opnieuw een hekje omheen. Dan kennen ze het Het is puur een kwestie van een afsplitsing maken bij bijlen. En uh, you're good to go. Ja. ja joh, maar de, de, Opdat de het nooit weer mag gebeuren zijn, trouwens. Hoor. Wat, wat zei je, Frapsie? Concentratiekampen bovengronds, dat is zo uh, 1940. Dat, uh... <laughs> ja, dat moet echt underground. Ja, precies. Ze rijden hier gewoon een tunnel in, en je komt er nooit meer uit. <laughs> Ja, dat is net als die tunnelsteden in Amerika die daar helemaal onder de grond gebouwd zouden zijn. Ja, ja, ja, precies. Maar bestaat dat echt? Uh, ik heb ze persoonlijk zelf nooit gezien, maar uh, als ik de mensen moet geloven die, dat, waar, die erover vertellen, dan uh, ja, zou ik dat helemaal niet zo raar vinden. Mm -hmm. Ja, ik, ik vind het altijd wel interessant hoor, dat soort constructies onder de grond. Vandaag, uh, Blackbox, hadden we het er ook nog even over, over hoe dingen in de bergen weggewerkt kunnen worden. Ja, bijvoorbeeld of uh, al die ondergrondse nucleaire bommen die ze hebben getest. Mm -hmm. Dat zijn allemaal hele gigantische chambers geworden met een, met een glazen buitenlaag. Dus die zijn helemaal impenetrable. Okay. Dus daar bouwen ze gewoon hele mooie ondergrondse basis in waar gewoon uh, ja, 30.000 man kan werken of wonen. Weet je wel? Mm. Dus is uh, ja, ja. Je gaat er een nou open ruimte door gecreëerd door, door zo'n ondergrondse explosie, ja? Ja, dan krijg die je die dus heren. echt gewoon een koepel van glas. Oké. Okay. Oh, okay. en, en dat is dus uh, ja, perfect om een basis in te bouwen natuurlijk. Ja. Op een leuke diepte wel, ja zeker. Ja. Wat, dat, dat is die zoutkoepels. Zijn er nogal wat aan? Sorry? Dat zijn er nogal wat aan. Ja, want er zijn toch wel een stuk of uh, wat was het? 5000 uh, atoombommen getest in de afgelopen. Uh, ja er, ik... mooi, uh, ja, ja, er is ja, zo'n heel mooi loop filmpje. Ja, met die platte grond. de test en, ah, en op een gegeven moment dan uh, is het gewoon het uh, leek wel een pingpong spel, joh. Ja, ja, bizar. En dan, uh, maar uh, ja. Uh, ja, als elk, elk van zo, elk zo'n blast een ondergrondse basis is uh, reken, uh, reken maar uit dan, weet je wel. Ja. Ga er maar aan staan. Ik bedoel, dat, dat zijn er nogal wat. Mm -hmm. ja, het hoefde maar... Het, al oh, is het maar 1%. dan is het nog veel, weet je wel. En dat is in... Uh, trouwens, was dat in Amerika of in Rusland? Uh? Overal. Overal. Dus de Over, Russen ja. zouden het gewoon ook doen, Tuurlijk. waarschijnlijk. China ook. Allemaal. Ja, de, China bedoel, in, Op de achtergrond leggen ze toch al met elkaar in bed, weet je wel. Dat, uh, dat weet iedereen. Mm -hmm. Ja, behind, uh, zeg maar, de, de, de gordijnen, de curtains... Uh, Staan ze gewoon uh, handje te klappen en uh, in de handen te klappen van uh, lol. Hoe heet die oude cabaretier nou? Die, had, die vertelde het mooi. Dat het een pokergame is. Oh, en, uh, um, je Bill Hicks hem. of die andere, die nee, oude? Met zijn baardje. Ja, volgens mij was die oude man. Oh, hoe heet die man. Ik ben nou? zijn naam kwijt. Oh, oh, ja. Het is slecht dat ik nee, dit niet weet. Ik heb bijna show. Van we niet are in not in it Ja, ja, ja. <laughs> big club en we are not oh, part yeah. of it. <laughs> uh, ja, Carl? Nee. Oh ja. Oh, weet je nog het. Wat, ja. het is volgens mij wel iets met Carl. Volgens mij ook. Even, even, ja. even zoeken. Carl. Als je die uh, quote uh, googelt, vind je hem volgens mij ook wel. George Carlin. Oh, George, ja, uh, Carl. Ja, er zat wel iets in dus met Carl. Even kijken hoor. Oh, Ninti oh, is ook okay. makkelijk. Ik zal even de link posten, ja. Ja, ja, ja. Ik hoop dat de audio deze keer wel een beetje redelijk is. Menti is er ook. Ja, die, die, die, ja, die luistert gewoon live. Als ja, als Het is echt één grote gangbang achter de scenes gewoon. <laughs> ligt er met elkaar in gewoon. bed. Zeg ik dat dan? Dat er iemand met elkaar in bed ligt? Nee, nee, nee, nee. Ja, maar op de afslag dat zei, flap, dat zei, dat flap, ik zei toch? tussen ja. Oh oh oh, wat de fuck. Ja, maar ik ben zo moe <laughs> dat ik echt ik zit te denken van heb ik nee, hè, toch nee, ik nee, niet. Neem even een pakje koffie eh uh, Nou, nee, ik hier Hekken oh je ja. dat geluid? Ja, ik heb, ik heb ja. een klokje. Hé, hey, dit is wel leuk. Een luisterspel. En wat was dat, luisterhut? Een ik... kalasje in herladen. <laughs> en dan al, ja, ja. <laughs> inderdaad zo van... Wat is dit? <laughs> <tok> en dan een, een, een luistershow voor driejarigen met handgranaten. Dit is een handgranaat. Klik, klik. Zo doe je het. Uh, Links staat gepost, ja. Oh, ja. Ik, uh, oh, oh Ik trek de pin eruit. Shit. <laughs> uh, Hou je ja. vast. Heb je tape in de buurt? Uh, we gaan even luisteren naar George Carlin. Ja, goeie. Hij is heel zachtjes. Eerst goed. ain't in it. Die grote uh, big red, white and blue dick, waar hij het over heeft, yeah, die uh, dat hebben we gewoon natuurlijk ook in Nederland. Rood-wit-blauwe fucking dildo die je in je aars neukt, ja, met uh, een oranje-goud getint randje. En dat heb je in Frankrijk ook en in Engeland ook. En dat zijn natuurlijk gewoon de landen die Amerika ge gesticht hebben. Ja, ja. inderdaad. Zo, het is all about the red, white and blue dick. Been jammed up your ass. Ja. Yeah. Nee, maar ja, hij zegt natuurlijk wel wat. Ook dat met die pensioenfondsen. Uh, ja, ja, dat is mij ook overkomen. Ik, ik had wel uh, van jeugdbaantjes... Uh, toen ik puber was... Um, wat pensioen gespaard. Maar dat is allemaal afgekocht. En ik had geen keuze. Ik had uh, in sommige gevallen... echt een paar duizend euro staan. En het werd gewoon afgekocht... voor een paar pietlullige honderd euro... ...door nationale Nederlanden. Ja. Echt ja. ziek. Ziek. Wat de fuck ga je mijn pensioen afkopen? Ik heb het ze toch ingelegd. Wat zei je? Ze zijn al een stap verder. Ze hebben toch al een, uh, een behoorlijk bedrag nu... ...waarmee ze mogen speculeren op de beurs... ...vanuit het, uh, vanuit het uh, pensioenfonds. Ja. Mm -hmm. dat, dat, dat is nog niet... Uh, ...dat is uh, sinds... Nou, ...volgens mij een jaar nou, volgens mij. Ja. Dus dat wordt gewoon... Uh, ja, met, met, met pensioengeld wordt nu gewoon uh, zwaar gespeculeerd. Het is ziek voor woorden, echt. Het wordt tijd dat die klootzakjes die dat soort dingen doen, uit hun ivoren torentjes gaan halen. Ja, heb je gezien wat ze in Iran hebben gedaan? Nou? En uh, daar is een, uh, ook weer zo'n uh, bankpuppet, die dus uh, via de centrale bank ook uh, connecties had. Betrapt op fraude. Ah. En uh, die is uh, ten doord veroordeeld. Hmm. En, uh, ja, er gaat, uh, ja, er zijn er al behoorlijk uh, veel uh, op de vlucht. En uh, zoek en uh, pleidos ondertussen. Ja, veel, veel dode bankiers. Daar hebben we het ook al eens uh, eerder over gehad. In een van de vorige uh, podcasts. Hey, maar ja. Mag ik nog heel even terugkomen op uh, 9-11, uh, dat gedeelte zeg maar? Nee. Nee, <laughs> natuurlijk mag dat jongen. <laughs> hey, um, ja. uh, sure. Wat ik al eerder heb gezegd, uh, ja. die Judy Wood. Mm -hmm. Ik weet niet, heb je toevallig gekeken naar haar uh, presentatie? Ik heb wel wat van haar filmpjes gezien. Oké, okay. nou ja, zij, zij kijkt dus puur alleen naar de, de, de, de evidence, hè, het bewijsmateriaal wat er ja. te, te zien uh, is in de, in de beelden, de foto's, de, de uh, rapporten, weet ik het allemaal. Ze hebben gewoon puur analyse gemaakt van, uh, de, van de, ja, de feiten, ja. zeg maar. En haar conclusie is dus dat er uh, iets van een energiewapen gebruikt moet worden... Mm -hmm. om, om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Uh, dus uh, ook een beetje waar Tesla mee bezig was... met uh, uh, het, het laten resoneren van bepaalde objecten... waardoor ze dus in principe uit elkaar pleuren. Ja. ja. Ah, in ieder geval dat, maar dan op grote schaal... en dan via satelliet of uh, wat dan ook, zeg maar. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Harp. Uh, Harp zou dat kunnen doen met die uh, ELF-golven en uh, al dat soort dingen... Die, die, die zou in, in staat zijn om. Je bedoelt ja. uh, 9-11. Nou, waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Ja, omdat HAARP de atmosfeer uh, beïnvloedt en nou daarmee ja, ons weer. HAARP uh, uh, bounced zijn signaal vanaf de ionosfeer en uh, kaatst het daarmee terug naar de aarde, zeg maar. Mm -hmm. Ja, en dus daarmee beïnvloedt het op, onze uh, atmosfeer. Dat ja, dus als je hem instelt op staal. Dat die resoneert op de frequentie van staal. En jij bounce dat uh, met enkele mega of kilowatts, weet ik hoeveel uh, stroom ze er doorheen hebben gepompt. Door zo'n gebouw heen. Ja, en dat is harp zo precies. Want volgens mij is harp zou het zo, zo, zo nauwkeurig kunnen werken? Met de computers van toen? Ja, met harp hè. Ik bedoel, de haap is iets dat is bedacht in de jaren zeventig of zo. Mm het -hmm. is een heel oud log. Uh, ja, nou ja, misschien hebben ze een. ze. gaan een ook bedoel. stoppen met harpen, las ik trouwens. Oké. Okay. Het kostte gaan veel geld. Laten we het houden op een, ha een, een harpachtig device. Wat ze gebruikt okay. zouden kunnen hebben. Je bedoelt gewoon een soort. Uh, Resonantiemachine. Laten we het daar maar op houden dan. Ja, oké. Okay. Ja. Oh ja, okay. en uh, wat, wat Toby ook zegt. Uh, die orkaan die aan de kust lag. Ja. Uh, die, uh, zij, zij zegt dus dat ze die gebruikt hebben om, zeg maar, statische elektriciteit op te wekken, om uh, dat wapen te kunnen uh, gebruiken. Mm -hmm. Maar ik gaf al aan, en dat weet ik als bewoner van het Caribisch gebied, um, Sint Maarten um, kent een orkaanseizoen, en dat kent het hele gebied voor de oostkust van Amerika. Dat begint in mei, en dat loopt tot september. Uh, ja, september. Mm -hmm. En in uh, september en in mei, dus in de begin en aan de eindperiode van uh, hurricane season... dan komen mm -hmm. de meest heftige orkanen voor. Oké. Okay. En, ja, en, en die zijn net zoals de orkaan toen... want ik, ik, ik heb ook dat benoemd in het eerdere deel van de podcast... dat heeft uh, Toby gemist. Um, orkanen zijn zo. Die verdwijnen na twee, drie dagen weer. Die bewegen heel onvoorspelbaar. En die zijn er al honderden jaren... Ja, okay. Je kan de hij reisverslagen van Columbus opzoeken. Je kan de reisverslagen van andere zeevaders opzoeken die uh, naar de Oost zijn gevaren. Naar, of naar de West, naar de West-Indies, naar Amerika. Maar het gekke van deze was, hij was stationair. Hoe bedoel je stationair? Hij stond vast op één plek en dat was net buiten de kust van uh, waar het gebeurde. Um, ik weet niet hoor. Hurricane Louis, 1994, Sint Maarten. ...heeft uh, 48 uur in een rondje om het eiland. En, oh, zeg maar op één plek eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is wat orkanen doen. Die blijven soms op één plek hangen... Ja, oké. Okay. vertrekken ze weer. Maar uh, zij vond dat dus heel toevallig in ieder geval. Mm -hmm. dat okay. die orkaan Mag orkaan ik er even, is. even op inhaken? Tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. hangen van uh, orkanen... Mm -hmm. um, ...dat is iets uh, wat de laatste twee jaar... ...een uh, enorme uptick heeft aan trend... Dat er dus uh, over een langere periode een, een, een hoog of laag drukgebied vast op zijn plek bleef zitten. En uh, gewoon weken, weken soms al. En dan, uh, ja. Ik weet niet of dat misschien uh, ook een van de kleine voorbeorders was van uh, klimaatverandering. Maar dat was met. Uh, ten tijde van El Nino was dat ook zo, Black Box. Toen waren er uh, relatief gesproken ook minder orkanen in het Caribisch gebied, minder? Nee, ja, de minder. Behoorde, ja. Ja, dan okay. heb je dus, dan, dus, de orkanen, veel van de orkanen gaan dan voor de oostkust van Amerika al stuk. Ah, juist ja. De, de... Maar dan, het nadeel daaraan is dat de, de periode in september dan vaak weer heftiger is voor het Caribisch gebied. Ja, want dan zal er wel ergens opgehoopte energie zitten wat dan in één keer vrijkomt. Ja, nou, ja. vaak gebeurt het dan in de golf van Mexico. Oké, okay, ja, die kan ook heel goed opwarmen. ja. Ja. Maar goed, het kwam dus in ieder geval heel mooi uit dat daar dus een orkaan lag. Die mm -hmm. dus heel veel uh, statische elektriciteit opwekte. Mm -hmm. En uh, wat Tobi al meldt is dat uh, vanaf uh, de, de, het oog van de orkaan, zeg maar, tot aan de, de 9-11 uh, uh, event site, zeg maar, ja. waren allemaal toasted cars. Alsof er zeg maar een vonk is overgesprongen tussen de twee epicenters, zeg maar. En ja, dat, uh, dat is wel... Apart. Maar ik, ik, ja, is Toby wel eens geweest uh, in, in Manhattan? En dan het Manhattan van pre-2001, ik wel. En okay. um, Het World Trade Center ligt praktisch al aan de kust. Mm -hmm. Dus die auto's waar hij het over heeft, die bevinden zich in dat kleine stukje tussen het WTC waar een enorme brand geweest is, snap je? Ja, maar als het een brand had geweest, dan had het papier ook verbrand geweest. Dat, dat... Nou, dat probeer ik al uit te leggen. Dat, dat papier is later van boven naar beneden komen waaien. Dat, dat is door de hele lucht verspreid. Als je de beelden bekijkt, kun je dat ook zien. Boven New York hangt een, een stroom van papier, boven dat deel van Manhattan. En dat warrelt en het daalt neer. En als je dan. as gaat vuur niet door. Dat is het probleem. Nee, maar kijk, als jij officiële verhaal moet geloven. Mm -hmm. dan waren de temperaturen in het gebouw zo gigantisch heet. dat mm -hmm. het staal begon te smelten. Mm -hmm. eh? Waarom zou het papier dan niet branden? Dan zou het papier nooit uit het raam kunnen komen. zeg maar, als het zo heet zou zijn. En de mensen ook niet, natuurlijk. Maar... Vergeet niet dat het gebouw ingestort is hè? en dat het niet over het hele gebouw overal even heet was. Het was op een aantal plekken nadat het gebouw was neergekomen, werd het ja, zo dat heet. Ja, het pannenkoek effect wat ze dan zo noemen, zeg maar. Dus ja, weet je, ik, ik, ik daar geloof er echt dat... geen rol van. Ik bedoel, kom op. Niet als je als je naar de constructies kijkt van van de gebouwen, dan is dat gewoon onmogelijk. Wat is onmogelijk? Ja, Hoe sterk, ja dat gebouw, dat dat zo uh, volgens die pannenkoektheorie... Nou, dat die uh, instort, ja. nee, daar, ben ik het mee, ik, daar ben ik het mee eens. Maar waar ik, wat ik te ver vind gaan aan, aan, aan een deel van de verhalen van Dr. Judy Wood, mm -hmm. uh, dat, dat is verhaal met de hele plasma shit en um, bekijk maar eens foto's van uitgebrande Amerikaanse auto's, en dat benoemde ik ja, okay, al in het maar, iedere maar, deel maar, maar van, van de podcast, over... en Ach. ook van Europese auto's, Amerikaanse auto's branden vaak zo uit. Nee, nee, nee, maar dit, ja, dit is dit, niet mogelijk. Echt, zoek het maar op. Die branden vanaf de voorkant. Als, als de brand ontstaat aan de voorkant. En dan branden ze ongeveer tot aan waar de ziet, waar de mensen zitten. Daar branden ze uit. En ja, het is 20 dat is al twintig jaar zo, want die dingen kennen een soort beveiliging. Jij hebt die foto's duidelijk niet gezien. Die, die heb ik besproken aan het begin van deze podcast. Dat ja, heb dat jij heb duidelijk dus niet gehoord. Want daarin weerleg ik namelijk een aantal van haar verhalen. Oké, okay. nou ja, als je... ik heb dat niet gehoord inderdaad. Uh... Ik zie uh, in die foto's, zie ik bijvoorbeeld die met die brandweerauto. Ik mm -hmm. weet niet of je die gezien had. Je bedoelt uh, dat waar het met een blikje Red Bull, wat uh, in de fik stond, werd vergeleken? Nee. Of bedoel je die van die openstaande deur waar, waarvan de binnenkant ook gesmolten was? Nee, nee, nee, nee, waarvan alleen het rubber weg was. Dat op al die auto's, uh, die Toasted Cars, mm -hmm. uh, dat uh, verf nog wel en dergelijke allemaal intact was, maar dat al het rubber weg was alleen. Ja? Of dat alleen uh, bepaalde metalen aangetast waren. Dat, dat was dus het aparte in sommige foto's. Okay. En, da en daar maakte zij dus een referentie naar. En ze zegt dus dat dat best wel verklaarbaar is als uh, bijvoorbeeld iets gebruikt zou worden als een, uh, uh, een EMP of uh, weet je wel, dat soort dingen. Elektrische branden. Zeg maar. maar een EMP kan niet zo nauwkeurig. En, en, en een EMP zou ook hele andere schade aanrichten. Ja, dat zou ook alle communicatie en apparatuur uitgevallen zijn. Ook en de videocamera's en dergelijke. Dus dat snap je? Ja. Want ze heeft het ook over zo'n HEMP uh, en over een aantal andere. Dat heb ik ook be besproken in het begin van ja. de, de podcast. Uh, met dat Toasted Cars verhaal. Uh, ja, natuurlijk uh, is daar wat gebeurd. Maar ik, ik geloof gewoon niet, uh, puur op basis van um, nou ja, mijn kennis, geloof ik gewoon niet alles wat zij. Uh, een aantal dingen kan ik vrij makkelijk weerleggen. Ja, jij misschien wel. Uh, ik heb uh, tot nu toe nog niet echt veel gevonden wat ik uh, kan weerleggen. Oké. Okay. Uh, uh... Luister dan in ieder geval later nog even het begin van de podcast terug. Dan, daar heb ik het over, dat Toasted Cars verhaal namelijk. Oh nee, dat is dus niet opgenomen. Dat is het idiote. Maar dat, ja, dat, dat is onder andere die foto van die brandweerman... die dan zeg maar, um, moet ik even terug... Nou, Toasted cars, in nou Ja, Kijk, Toby vraagt zich ook af... Eh, hoe kan een gebouw in stof veranderen? Nou, en die vraag... die stelt Judy Wood dus ook. En in mijn ogen, dus vanuit mijn persoonlijke... onderzoeken en dergelijke wat ik heb gedaan... zijn er, ik geloof ik, drie mogelijkheden. En dat is dus of die schokgolf van die nuke... Mm -hmm. een een of ander... elektromagnetische resonantie-achtig... iets wapen. Mm -hmm. Of dus echt inderdaad gewoon... met uh, super... Uh, high-efficient... Uh, uh, uh, explosies, zeg maar. Die dus geïnstalleerd zijn in het gebouw. Wat dus perfect getimed is. En waar bijna niks mis is gegaan. En dat alles perfect netjes op tijd klapte, zeg maar. Weet je wel, echt uh, C4. Weet je wel, dat ze echt C4 hebben gebruikt in plaats van uh, dynamiet. Wat, wat, wat, wat een van de dingen, zeg maar, die. Uh, Judy Wood ook benoemt. Is dat er een brandweerman. En dat is zo grappig, dat hebben jullie dan gemist. Die loopt dan zogenaamd door het vuur. Ja. En uh, dat zou niet kunnen. Nou, ik zal nou ja, die, die gasten, die, die, die uh, brandweermannen die dus in de kelder waren... en die dus uh, tij, toen het gebouw in begon te storten... dus naar boven uh, renden... Ja. die kwamen dus uit op straat. Mm -hmm. Omdat dat hele gebouw was gewoon weg. Het was gewoon wegpoeder, Gewoon ja. weggevallen, zo poef. Ja. En, en dat was dus het vreemde, want normaal zou je denken... Hè, een gebouw stort in, het metaal dat stapelt zich op... en je hebt echt gewoon uh, een derde van het gebouw is een minimaal... Uh, een, een puinstapel, zeg maar. Maar dat was het dus niet. Het was gewoon tot aan de kelder, was het gewoon weg. En dat is dus het supervreemde, dat al die mensen het nog overleefd hebben, die brandurmannen. Mm, ja, nou ja, ik ben niet helemaal met je eens dat er geen puin lag, want ik heb echt de dagen toen de brand geblust was, daarna, ja, puin, heel veel puin. foto's bekeken en er, er ligt echt een enorme puinstapel. Er ligt wel puin, maar genoeg. Er ligt, er ligt gewoon, puin. BTC 1 en 2 liggen daar. Nee, nee, nee, nee zeker niet. Dan had het echt Erg... er echt zoveel meer moeten liggen. Gewoon. Tuurlijk ligt de puin vers, verspreid over half Manhattan. Maar dat is logisch. Nee, dat is niet logisch. Waarom niet dan? Omdat als, als iets instort, dan blijft het op, op dezelfde plek liggen. Tuurlijk heb je wel stofontwikkeling. Maar niet zo gigantisch dat er meer stof is als puin. Nou, stel nou dat, wat, hè, dat er in het gebouw een aantal explosieven aangebracht zouden zijn. Uh -huh. Een mogelijkheid die ik wel eens benoemd heb ook. Stel nou dat dat het geval is. Dan is het toch heel logisch dat het gebouw is ingestort door die explosies. En dat door die explosies ook gewoon met een enorme kracht puin over Manhattan uitgeslingerd is. Ik bedoel, ze hebben zeven of acht jaar na dato vonden ze nog steeds menselijke resten tussen de gebouwen in de rest van Manhattan. Soms op 200 meter van het WTC. Ja. Zeggen ze? Ik weet ja, niet of dat ja, zo goed. is. Het zou kunnen. Uh... Nou ja, ik heb een best aangrijpend verhaal gezien van een brandweerman. En uh, dat was wel echt, echt zeg maar. En daar werden resten van even zijn maatjes gevonden. Die in de Noordtoren naar boven was gegaan. En het was voor hem een bevestiging en hij kon het een plekje. Nu, nu kon hij uiteindelijk een plekje geven. Ja, ik, ik laat me niet zo meeslepen in die... Uh, die nou, die ik, ik heb mensen gesproken, gesproken Vrepsi... Ja, die brandweerman waren op 9-11. Ja, tuurlijk. Die met, die, die met gevaar gereden. voor hun eigen leven... ...naar boven gingen om mensen te redden. Die het overleefd hebben. Ja. En dat die kan... mensen hebben dat echt niet uit hun duim gezogen... ...wat ze mij vertelden. Het waren geen acteurs. Het nee, waren gewoon dat... echte Sorry. mensen. Echte brandweermensen ja, die kapot zijn gegaan van stress. Ja, ze zijn nu bijna allemaal dood. Iedereen die daar geholpen heeft. Nou ja, ja veel. Klopt, ja. Er zijn ook heel veel gewoon... Uh, die hebben, dat weten we ook... door posttraumatisch stressstoornis en dergelijke... zelfmoord gepleegd. Uh, zijn heel aan de drank geraakt. Aan la gewoog geraakt. Heel veel hebben, zijn doodgegaan als stoflongen. Ook. Kennen jullie uh, de serie Rescue Me? ze is aanrader. Als je daar meer over wil weten. De nasleep van 9-11. Voor brandweermannen. Oké. Okay. ze is uh, een serie met Dennis Leary. En uh, Dennis Leary die speelt zelf... Uh, een van de brandweermannen. En dat komt omdat uh, zijn neef... is om het leven gekomen bij uh, 9-11. En hij ja. heeft ook... een firefighter foundation opgestart. Omdat die, die firefighters zijn helemaal niet goed geholpen. Nee, die hebben ze echt behandeld als stukken stront. Ja. Maar die wisten ook te veel. Dus uh, die hebben dingen gezien die ze niet mochten zien. Die hebben dingen zien. gezien, ja. Dat klopt. En uh, dus daar, willen ze meer, daar willen ze liever van af... als dat die praten, zeg maar. En daar hebben ze ook wel een handje mee geholpen. Want er zijn ook gewoon een x-aantal van die gasten vermoord. Ja, ongetwijfeld. Er gebeuren gewoon rare dingen. En ik bedoel, uh, ik zeg niet dat 9-11 uh, niet raar is hoor. Maar ik vind gewoon. Uh, ja, er zijn gewoon verschillende visies op. En uh, ieder heeft zijn eigen visie. En ik vind ook dat iedereen zijn eigen uh, oordeel moet vellen. Op ja, basis van alle zeker. informatie die er is. Maar we kunnen natuurlijk gewoon. Uh, uh, uh, ...bijvoorbeeld personen zoals Judy Wood... ...die kijken echt puur naar wat, wat, wat er te zien is... Ja. Uh, wat, er, wat, de, uh, ...wat de resultaten van onderzoeken zijn... En, ...en haar eigen onderzoeken... ...en haar eigen observaties... Mm -hmm. ...en zij is gewoon wetenschappelijk geschoold... ...dus uh, zij valt in de categorie uh, wetenschapper. Mm -hmm. Dus ja, uh, wat zij zegt uh, komt in mijn, uh, uh, klinkt in mijn oren uh, heel aannemelijk. Om, oh, en, omdat uh, maar, maar, maar, hè? ze is wetenschappelijk geschoold... Ze... Is ze nou, wetenschapper is of heeft ze gewoon echt... een universiteit gedaan? Sorry? Want iedereen die dan zeg maar eh, universitair eh, geschoold is, zou dan wetenschapper moeten zijn. Ja oké, okay, maar je snapt wat ik bedoel toch? Ja nee, oké, okay, nee, nee, ik vroeg me gewoon af of ze misschien ja. ook echt wetenschapper was. Want ja, dokter, eh, dokter nou, is, een de, titel, kijk, is een titel, ik ken heel veel mensen die, die dokter zijn zeg zegt mij ook niet veel, een wetenschapper, dat is gewoon iemand in een witte jas, maar uh, zij houdt zich wel bezig met allerlei ingewikkelde dingen waar ik geen kaas van heb gegeten, zeg maar. Mm -hmm. ah, Oké, okay. nee, nee, maar goed, ja, zoals ik al zei, iedereen heeft zijn eigen visie daarop en uh, dat is ook alleen maar mooi, dat we dat van alle kanten bespreken en zo kunnen mensen hun eigen oordeel vellen, toch? Precies, ja. precies. Hey, voor, mij, voor mij geldt even dat ik, uh, volgens mij ken ik dat beste mensen zo in 1, 2, 3 niet, dus uh, ja, ik ik zal wel ook eens even een keer induiken. Ik ben er nou, wel ik heb, ik heb hele interessante presentaties van haar gepost in het forum ergens. Ik geloof bij de okay. uh, Toasted Cars topic. Daar kun je ze gewoon uh, na checken. Ja, Oké, okay, nou ja, dat is in ieder geval een topic... ...wat, wat ik uh, voor mezelf nog niet helemaal goed heb doorgenomen. Dus. Maar in ieder geval, ik, uh, ja, ik, ik, voor mezelf, ik ga er eens even in. Mooi, interessant. Ja, dankjewel. Toasted Cars. En Toasted Cars. En 9-11. En Blackbox en Frapsey. En ikzelf brengen mij bij de klok. En nou, alweer tik, tik, tik. Jeetje. Ik heb, ja, ik heb het aangegeven. Ik maak hem vandaag ja. niet lang. Je hebt gelijk. En ja, ik, zit, ik zit er, en... er ook redelijk doorheen. Vanuit uh, Groningen. Uh, oh, oh, oh, oh. Dat is de tune die aan het begin... Uh, je ja, we, zo, zo... we gaan door. Ja, dus uh, zo, we zo moe ben ik. Vanuit... Dit we is de 28ste. Dan? Oh, de 33ste gamma marathon. Um, nee, gaat niet, hoor. 33 was het, hè? Ja. Zeker. In ieder geval hier vanuit een warm Groningen. Een uh, moe, uh, vermoeide Bafomat. Deze geit gaat uh, zometeen pitten. En uh, ik uh, geef het woord nog even aan uh, Fraps en aan uh, Blackbox. Jij yeah, eerst, Bibi. Nou uh, ja, even op het uh, laatste erin, maar uh, ja, wel even interessant. En, uh... Wacht met slaap lekker straks. En YouTube, uh, man. En nu aan de uh, Ja, fijne avond allemaal. Uh, het was weer uh, interessant. En uh, we zien elkaar weer uh, op de site, denk ik. Ja, yeah, man. Tot de volgende keer, mensen. Bye, bye. Fijne avond, mensen. Bedankt.